Applaus voor mezelf. Ja, ik wil het niet echt doen. Maar... <laughs> Staande ovatie nee, voor maar... de vrouw die hier zit te huilen. Welkom in de praatkamer. Mijn naam is Rob Schaap en in aflevering 50 is Tess mijn gast. We praten over depressies, over hoe het is om in die staat van zijn een podcast op te nemen, over Extinction Rebellion en over hoe je kunt omgaan met alle ellende in de wereld. Nou ja, maar Nou het, het komt dus neer op uh, voor mij van wat is nou hetgene wat ik kan doen in de wereld, zeg maar. Die vraag. Tess, welkom in de studio. Dank je wel, Welkom op de praatstoel. Ik zit op de praatstoel. Ja, nou, ik ben blij dat je er bent, want we hebben al een keer eerder afgesproken, maar er is niet echt van gekomen. Is dat zo? Nou ja, dat kwam door mij. Ik stopte met de podcasten, volgens oh, mij. Oh, dat, dus was, dat het. was het. Ja, er was de intentie, maar er was nog geen afspraak. Nou, was er nog, hadden we nog niet officieel nee, afspraak? Nee, nee, okay. nee, nee. Nou, nu wel. <laughs> en nu zit je er in de praatstoel, in de praatkamer. Dus ja. uh, vertel, waarom waar ben je hier? Ja, dus um, ik weet eigenlijk niet meer. Ik zat me net af te vragen hoe lang geleden ik jou ben gaan volgen. Maar dat uh, zal een jaar of twee, denk ik, zoiets geleden geweest zijn. Uh, in, de, in de periode dat ik uh, net uh, de uh, diagnose, uh, hoe heet het ook weer, uh, bipolair had gekregen. Hoe heet het ook weer? Ja, dat is alweer <laughs> zo lang geleden. En ik heb die jas ook alweer soort uitgetrokken. Dus, uh, dus daarom... Uh, en um, uh, ja, hoe heet het ook weer? Het heeft mijzelf altijd eigenlijk het meeste geholpen in heel dat traject. Want het speelt voor mij, ik ben nu 49, sinds mijn vijftiende ongeveer kamp ik met, regelmatig met depressies. En um, ja, dus um, kijk, gelukkig hadden we al de tissues klaargezet. Klaar ja, het is want... een beetje een emotionele dag. Misschien is het goed om even te vertellen van tevoren. Ja. Dus daarom komen die tranen misschien iets sneller dan normaal. Die zaten al klaar. Die stonden al klaar, ja. Achter de deurtjes. Ja. Achter de luikjes. Ja, dus het gaat gewoon nu weer heel slecht met mij. En dat is gewoon altijd heel erg moeilijk. Omdat je dan elke keer hoopt dat het over is als het beter gaat een tijdje. En um, elke keer denk je van, oh nu, nu heb ik het, nu snap ik het... Nu weet ik hoe ik het aan moet pakken of op moet lossen. Nu heb ik het vaak genoeg meegemaakt om te weten hoe ik dit moet tackelen. Ja. ja. Dus, maar goed, ik zei net ook al tegen jou in de auto... dat ik zat te twijfelen om het af te zeggen. Maar ja, ik vind het toch belangrijk om... dat heb ik me al eerder ook voorgenomen... om juist ook als het slecht gaat... Um, daar open over te zijn. En um, ja, gewoon uh, te delen, zeg maar... Dus uh, dacht ik van, ja, bovendien, wat ga ik anders doen de hele dag Netflixen? Ja, ja dan kan ik beter soort, misschien heeft iemand hier iets aan... een huilend persoon te beluisteren op de radio, podcast, <lacht> moderne radio. Dus ah, ja, dus, uh, ja. dus um, ja, dus nou ja, goed, dus toen... Uh, dus dat is eigenlijk de reden van uh, dat heel dat verhaal van de geschiedenis doet eigenlijk niet voor toe. Gewoon dat ik zelf altijd heel veel steun heb gehad aan uh, mensen die vertellen... Um, ja, wat ze zelf meemaken. En um, ja, hoe het echt is eigenlijk. Ja. Ja. Um, ja. Achter al die stomme labeltjes en zo. Ja, en zo is het echt dus. Ja. ja. Hoe lang ging het goed? Ja, echt best wel lang deze keer. Sinds uh, na, begin juli tot... Uh, ja, het is eigenlijk een aanloopje, hè, van dat het eigenlijk al slechter gaat... en dat je een soort nog probeert door te doen. Het doet helemaal, ik nog, ja, ja, en, ja, ja. ik ken dat. Ja, dus het was eigenlijk, ik denk, sinds half november of zo... is het eigenlijk al slechter aan het gaan, dus nu een paar weken. Merk je dan ook, um, tenminste, dat, dat heb ik dan altijd wel... als je dat soort dingen een beetje, uh, die, die aanloop daar naartoe... Dat je dan al eigenlijk een beetje weet waar het naartoe gaat, maar je kan het voor jezelf toch nog niet helemaal herkennen. Ja, het, je, je, je herkent het tekenen, maar je wilt het gewoon niet. Nee, je, wil <laughs> je wilt dat niet. het gewoon niet. Nee. Dus um, ja, ook ja, van die dingen zoals weet ik veel, signaleringsplannen of lijstjes of zo. Van die goed bedoelde tips. Of ook dingen die je dan zelf uh, hebt opgeschreven, zeg maar, als het goed gaat, met de bedoeling dat het dan een handvat is voor als het eerst. Daar heb je gewoon. Helemaal niks aan. Nee, nee. Het is echt zo alsof je in zo'n soort lawine zit of zo. Van ja, je gaat gewoon en je hebt het al. Het is dus geen lawine, want een lawine gaat heel plotseling. Dus slechte metafoor. Maar um, ja, meer een soort van uh, een glijdende schaal of zo. Van het gaat zo langzaam. En er is gewoon. Het is gewoon spekglad. Je kan gewoon niet. Het blijft gewoon kantelen. Je kan het gewoon niet. Um, tegenhouden. Ik vind die lawine toch eigenlijk ook wel een goede. Want het is een beetje wat ik er dan. <coughs> wat bij mij gebeurt is dat ik denk: ik heb het heel dat onder controle. Ja, oh ja ik, nu weet ik wel hoe het moet. Oh ja, nee, een ja. beetje sporten. Oh ja, een beetje dit doen. En uh, een beetje gezond eten. Uh, uh, see, ik, ik kan het wel. Ja. En dan opeens, zonder dat je er de, uh, geen enkele invloed op En het is opeens weer woem. Ja. En daar zit dat. Dat is echt mijn allergrootste frustratie. Het is over het echt springen. zo, zo killing. En ja. uh, dus bij mij was ook. Een van de... Ja, het zijn eigenlijk al die strohalmen. Dus je hebt eigenlijk al die strohalmen waar die je dan had klaargelegd. Die bedoeld... Dus die handvaten blijken strohalmen. Dat is ja. het eigenlijk. Dus ja. al die dingen die je had klaargezet voor jezelf. En die pak je dan. En dit blijkt gewoon niet. Maar aan de andere kant is het is ook weer niet helemaal uh, nutteloos. Want het is wel, tenminste als ik voor mezelf spreek, al die uh, de, de keren dat het namelijk... Nou ja, wel werkt zo'n zo strohalm of een handvat. Ja, ja daar heb je er wel wat. Ze nee, zijn tuurlijk. wel functioneel. Nee, dat of? is ook zo. En in die zin, want het was nu dus jij vroeg hoe lang. Weet je wel, dus dan uh, moet ik al rekenen uh, van uh, juli, uh, augustus, september, oktober, november. Ja, dus eigenlijk vier maanden dat is eigenlijk um, vrij lang. Want nou ja, goed meestal is het dan drie maanden. Um, ja, nou ja, het lijkt veel langer. Want, ja, dat... ja, want het is dan ja. zo fijn, ja. weet je, en dan ben je zo Intens blij en aan het genieten gewoon van dat het goed gaat. Ja. Maar het klopt wat je zegt. Van die, die soms werkt het wel. Dus er waren ook verschillende moeilijke momenten. En ja, gewoon dingen um, die ik echt wel... Um, het was echt niet alleen maar... Um, uh, dus daarom vind ik ook die diagnose bipolair gewoon stom. <lacht> ja, echt heel stom. Want um, uh, uh, het is... Uh, hoe heet het ook om maar weer... Die um, uh, moeilijke momenten, dus echt niet dat ik dan in zo'n, zeg maar, stabiele of, of gelukkige fase, of dat wat jij inderdaad zegt, dat je het gevoel hebt dat je het onder controle hebt, dat is misschien wel het beste soort beschrijving. Um, uh, ook echt wel rottige momenten gehad en ook wel heel erg verdrietig geweest. Alleen, um, dan kon ik het meer, um, uh, ja, zeg maar laten stromen, gewoon doorheen en nu voelt het gewoon zo, dat het zo vast zit en dat je gewoon niet meer um, eruit kan komen, weet je wel. Dus eerst was het meer van, um, ja, zo'n zo pijnlijke emotie of zo en dan uh, voel je gewoon de pijn en dan gaat het door je heen en nu zit het meer dat ik in heel dat zwarte gat beland en er gewoon niet meer uit kan komen. Ja, ja dat zeg je goed, dat beschrijf je heel goed. Maar ja. je weet, dat voelt nu zo dat je er niet uit kan komen. Maar heb je ergens wel het besef dat je weet van... Het, het is me eerder ook wel gelukt. Ik kom er wel uit. Ja. Ja, nou... Dat... Um, besef is een groot woord. Het is meer... Het voelt nu als... Okay. Um, Fantasie, dat ik zeg maar ja, ja. Een, een soort mentale kracht heb, een soort ja, voorstellingsvermogen en fantasie dat het wel weer goed komt ooit. En dat voelt wel een soort van echt, maar het voelt ook als fantasie. Een beetje een soort, ja, misschien is het dan echt of is het een illusie. Dat Doe je jezelf dat... dat probeert wijs te maken, ja, dat het wel ja. weer goed komt. Ja, zoiets. En dat is, want dan heb ik ook wel, um, hoe heet het ook alweer... Um, uh, uh, ...gemerkte in het afgelopen uh, uh, half jaar, zeg maar. Ja, ik zeg dus half jaar, maar sinds juli dus was eigenlijk nou ja, vijf uh, maanden. Bijna een half. <laughs> nee, ik, voel, zie je, dat is, ik zeg dat omdat ik dus... Dat, het voelt veel langer. Het voelt zoveel ja. langer. Dus ja. ik merk dat ik dat ook zeg, aan het mentaal oprek, hoe lang ja. het was dat ik ja. me goed voelde. Um, ja, dat snap ik heel goed. Ja, yeah, yeah. dat voelt gewoon... Yeah. Dus de tijdbeleving is ook een interessant aspect... Maar... Um, ja, dat uh, is zeker. Ja. Um, dat, dat, um, mensen zeggen ook vaak tegen mij dat ik uh, in mijn eigen hoofd, in mijn eigen wereld leef, zeg maar. En dan denk ik wel eens van, ja, maar daar is het ook gewoon heel erg fijn. En in de echte wereld is het gewoon soms zo pijnlijk. Dus dat is gewoon van al die dingen. Gewoon... Wat we als mensen elkaar aandoen en de wereld kapot maken en zo. Voelt dat nu ook zwaarder? Als je je zo voelt. Maak je je daar dan drukker om dan normaal? Het, het voelt meer alsof... Kijk... Ik bedoel dingen als hè, de, de aarde. Dat, ik weet, ik volg jou ook op Instagram. Ik wilde eigenlijk heel grappig beginnen. Uh, ja, doe eens iets grappigs. Door te zeggen, wil je alsjeblieft niet aan de tafel vastlijmen? <laughs> Precies, niet oh, op de tafel. Niet aan, de, ta niet aan de microfoon. Niet verboden voor... Ik vind het allemaal prima als je... Dan. Ja, ik vind het allemaal ja. prima als je voor het milieu bent en zo. Hartstikke goed, maar... Doe nou niet op spullen. de tafel. Het nee. nee. is geld waard. Nee, maar serieus, ja. ik bedoel... Even, even, want ja. uh, je, je, je maakt je daar nou, ja. druk om, moet ik niet zeggen. Maar ik zie je terecht, maar ja, ja. ik Voelt dat dan ook zwaarder nu? Uh, denk je dan? Uh... Ja, ja, dus het is... Um, kijk, het stuk van... Uh, hoe heet het ook weer? Um, nou, daar zal ik zo op ingaan. Ik wil even mijn gedachten ja, okay, afmaken. Gaan. Van uh, over dat... Um, uh, die... Uh, uh, voorstellingsvermogen, die kracht... die mentale kracht, zeg maar... om je voor te stellen... Uh, hoe de wereld zou kunnen zijn. Dat, is, dat heb ik dus. Grote fantasie. Mensen zeggen, je leeft in je eigen wereld. En um, dan denk ik altijd leeft niet iedereen in zijn eigen wereld. Ja, ja. ja op zich wel. Ja. Je de, eigen hoofd allemaal. Waar moet ik anders leven? Ik weet het niet, hoor. Dus ik heb één hoofd, één lichaam. Daar leef ik ja, toch daar in. Ik. Ja. <laughs> dus, dat weet ik niet. Maar uh, het is natuurlijk van... Hè, ...ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Dat heeft iedereen. Je hebt natuurlijk altijd je eigen waarheid. En je gaat natuurlijk, Je bent natuurlijk continu aan het, uh, aan het schakelen... ...en aan het verbinding leggen naar wat iemand anders. En uh, ja, soms heb je daar meer uh, ruimte voor of zin in uh, dan anders. En... Um, maar er zit ook iets heel eenzaams in. Maar dus, ik denk, dus dat is iets van. Uh, ja, die eenzaamheid en dat voorstellingsvermogen. Ja, dat, dat zijn een beetje twee kanten van dezelfde medaille, zeg maar. Dus, um, ik weet niet zo goed. Ja, ik wilde die punt maken van. Um, Ik denk dat het wel een heel belangrijke kracht is om die fantasie te hebben. Maar dat het zit dus ook een, een soort van gevaar in Dat je je daar helemaal in terugtrekt. En dat je je niet meer verbindt met andere mensen. En dat is misschien ook wel de pijn, zeg maar. ja en, en, en dan het gevoel daarbij dat het dan ook nog fijner is in je hoofd. Terwijl je eigenlijk denkt, ik moet misschien wat meer sociaal contact ja. zoeken. En, ja. en dan is het risico dat je er helemaal in verdwijnt. In ja. Je hoofd. Ja, en, en, en waarom uh, lukt het dan niet om meer te verbinden met andere mensen? En, en dat is denk ik van die... Uh, hè, want ik zei in het begin al van dat bipolair, die jas die trekt niet meer zo graag aan. Dus mm -hmm. ik voel me nu meer soort, weet ik, hoog sensitief of hoogbegaafd, weet ik niet. Maar dus in ieder geval dat je die, die pijn gewoon voelt van andere mensen. En dat je de, dus uh, dat ik me daar dus uh, soms beter tegen kan wapenen, zeg maar. Dat je er soms beter... soort tegen druk aan kan geven dan anders. Ja. En nu uh, uh, lukt dat gewoon niet. Dan komt het heel hard binnen. Ja, het komt heel hard binnen. Dus um, uh, ja, jij vertelde mij net in de auto... Van dat je ook niet zo lekker je vel zit. Nu mm -hmm. weet je wel. En dan denk ik van ja, dagen voor kerstmis. Het is ook best wel rot... Tijd voor veel mensen nu en moet dan leuk zijn. Maar het zijn ook dagen worden korter en uh, weet ik veel wat. Uh, misschien moet je uh, je jaar af... Uh, confrontatie met uh, hè, wat eigenlijk dit jaar was. En misschien was dat helemaal niet zo leuk allemaal. Of je moet met je familie, weet ik veel wat. Uh, dus het kan ook een rol spelen. Hè, dat je daar gevoelig ja, voor absoluut, bent. Ja. En dat je het dat, dat allemaal binnenkomt bij je, zeg maar. En dat het gewoon niet meer lukt. En dat we eigenlijk gewoon met z'n allen één grote huilsessie nodig hebben. Zo. Ja. Dat weet ik veel. Nou, ja. hè, dat zou ook kunnen. Uh, in plaats van lichttherapie allemaal in ons eentje. Maar effe, ik even, ik bedoel, ik, ik, ik snap je helemaal wat je nu zegt. Maar als jij je nu zo voelt... en je komt toch gewoon naar een podcast toe... en je komt met mij praten, dat is toch wel... Een, ik bedoel, dat is ook sociaal. Applaus voor mezelf. Ja, dit is, maar, ik wilde het niet echt doen. Maar. <lacht> Staande ovatie nee, maar, voor de vrouw die hier zit te huilen. Nou, op de Tess, podcast. je kan er een grapje van maken. Maar het is wel echt serieus. Uh, ik bedoel, dat, dat doen je, een hoop mensen doen je dat niet na, denk ik. Uh, in... Uh, een ernstige... want ik kwam toch wel zeggen dat het een ernstige depressie is... als je nu zo meteen knalt, begint te huilen. Dan heb je, zit het hoog en dan is het vervelend. En als ik dan naar mezelf kijk, denk ik... nou, ik weet niet of ik vandaag naar een podcast was gegaan... als ik me zo voelde. Ja, ja. Um, dank je? Ja, nou, graag gedaan. <laughs> um... Maar ik, omdat ik je nu hoor zeggen... Van als ik in zo'n situatie zit... en dat snap ik allemaal, want dat herken ik natuurlijk ook hartstikke goed... is het super moeilijk om zo'n sociaal contact aan te gaan. Maar je zit er wel. Dus dat wil ik toch maar even zeggen. Dat is wel, vind ik toch wel knap. En ik heb je al een applaus gegeven. dus dat. <laughs> het is nou ook wel weer, ja, weer Oké, okay. nou, Zullen we even door naar um, het klimaatactivisme waarnaar oh, jij ja. vroeg? Ja. Nou, dat wil ik wel serieus even weten. Is ja, echt... ja. nou dus dat Daar is... kan je je namelijk ook best druk om maken, denk ik. Ja, ja, ja, zeker. Maar um, uh, dus wat het, wat het voor mij is... Sorry. Is... Um, um, in mijn, uh, hè, dus ik zei al van eigenlijk sinds mijn 15 heb ik al last van depressies en zo. En um, um, ja, eigenlijk, uh, ik ben in 2004 begonnen met therapie. Dat wil zeggen, toen kreeg ik voor het eerst een therapie die voor mij die, uh, uh, hielp, oh. zeg maar. Um, ja, dus ik heb ook heel erg uh, veel kritiek, vraagtekens. De hele GGZ moet anders. <lacht> Hoe zou ik dit tactisch inleiden? Moet gewoon helemaal. Het lijkt nergens naar. Sorry. Ik weet dat iedereen heel erg zijn best doet. Lieve mensen die in de GGZ werken. Echt Zeker, waar. Allemaal. Veel respect en bewondering. Maar het werkt gewoon niet nu. Nee. Het uh, ligt niet per se aan jullie. Het is het systeem. Ja. En, um, uh, dus ik had toen voor het eerst een, een vrij gevestigde uh, uh, uh, Fairfax. Dat is uh, grappig. Zij is nog steeds uh, werkzaam als uh, als Inmiddels is ze GZ-therapeuten. Toen was ze uh, niet uh, nog GZ-erkend, zeg maar. Um, maar dat was de eerste die uh, het lukte om ja, mij te verbinden dat ik weer wat kon voelen. Want dat is uh, als je ervaring hebt met depressie: in, in, de, in je depressie, depressieve fase voel je eigenlijk niks. Voel je eigenlijk afgestompt en voel je eigenlijk uh, ja, gewoon leeg en gewoon vlak. Ja. En, ja uh, uh. Um, dus zij was uh, de eerste die het lukte om ja, daar een bres in te slaan. Zodat ik weer me kon verbinden met wat ik zelf voelde. En dan uh, ga je heel veel huilen. En dat is dan heel lekker. <laughs> en toen had ik ook een tijdje. Dacht ik dacht, oh, ik moet gewoon elke week even flink huilen. Ja, en dan blijf ik ja. in verbinding met mezelf. En dat is natuurlijk op zich niet. Maar uh, zit... <laughs> ja, niet wel, per se. Niet nee. Maar het is wel een uh, factor dat ik denk. van ja Wij zijn ook gewoon heel slecht in om open te zijn zijn over uh, uh, als we onze ruk voelen uh, als uh, ik uh... Ja, ja. ja heel goed ja, Ruk. Kruk, g, wij ik we vermijd een auto bepaald ja. woord <laughs> want ik heb veel respect voor onze lichaamsdelen alle. ja dus we maken er ruk mannelijke van. en vrouwelijke ja dus um, uh, wij zijn daar heel slecht in. In het westen, in Nederland, weet ik veel wat. Sowieso woede is ook wel moeilijk. Want dan vinden we... Nou, doe maar even rustig aan. En uh, bijvoorbeeld Sylvana Simons, weet je van... Praat <laughs> ja. gewoon ja. rustig. Nee, ik ben gewoon kwaad. Ik ben boos. Ik ben gewoon kwaad. Ja, ja. mag ik dat ook? Nee, dat mag niet. Ik ja, ben wel. helemaal niet gefrustreerd. Als ik gefrustreerd heb, dan merk je dat wel. Zij ze in nou, in de kamer. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, precies, ja. En... Uh, uh, dus wij zijn daar, wij vinden, wij willen, wij, dat is toxisch positivisme, hè? De toxic positivity, dat je alleen maar uh, leuk en blij en happy, happy, joy, joy. Nou, dat is dus, de andere kant daarvan is depressie. Dan ben je niet manisch depressief, dan reageer je gewoon op een ongezonde cultuur. Ja. Um, Um, maar je vroeg naar het klimaatactivisme. Ja, dus, ja uh, nee, maar uh, je toch uh, aan je psycholoog uh, of Was het de psycholoog die, die uh, jou toen hielp? Or, uh, ge, ze was nog geen GZ-psycholoog. Zij was maar toen wil... nog geen, en dat is heel relevant. Zij ja. was eigenlijk, haar achtergrond was eigenlijk um, uh, iemand die uh, met stem, uh, stembevrijding, noem je dat nu okay. in het Nederlands. Uh, zij, is uh, Nederlands uh, zij is eigenlijk Brits, maar ze is met een Nederlander getrouwd, ze dus kan ook Nederlands. Um, dus haar, haar achtergrond is lichaamswerk. <clears throat> en uh, zij werkte met Voice Dialogue. En dat is ook heel grappig. Ik heb laatst een podcast met haar geluisterd. Namelijk omdat ik zelf ook schrijf en dingen. En toen ging ik haar weer eens opzoeken. En toen kwam ik tegen dat zij zelf vrij recent een podcast ook had. Uh, oh, nou. Kan ik je linkje sturen ja, voor je geïnteresseerd is. Ja. ja. En, um, dus hoe zij bij dat Voice Dialogue terecht uh, was gekomen. Want Voice Dialogue is, gaat eigenlijk over verschillende persoonlijkheden. Ken je het werk? Nee. Dus het gaat over hoe je verschillende uh, stemmen in jezelf ruimte kan geven. Dus je hebt, uh, zeg maar, een hele bekende is de innerlijke criticus uh, in jezelf. Je hebt gewoon een aantal dominante stemmen. En um, ja, die hebben je gebracht waar je tot nu toe bent in je leven. En um, uh, uh, problemen ontstaan omdat je hebt vaak ook meer uh, zachtere of stemmen op de achtergrond. En die krijgen weinig ruimte. Hmm. En um, dus um, door Voice Duidelijk werk kun je die stemmen meer ruimte geven. Dus uh, het is gebaseerd op het werk van Jung... Hmm. Die werkt met ja, verschillende archetypen, verschillende ja, energieën. Dat ken ik wel. Ja, en um, uh, het leuke van Voice Dialogue is, je gaat het in de ruimte zetten. Dus het heeft ook wat um, uh, overeenkomsten met opstellingenwerk, bijvoorbeeld. Um, maar je gaat dus zelf letterlijk op verschillende plekken zitten. zitten. Okay. in de, Dus verschillende stoelen. Ja. En um, op die manier... En uh, er is ook een, een link met, uh, zeg, boeddhisme uh, en uh, mindfulness. Want... <coughs> Door die verschillende plekken in te nemen en daarna weer naast de therapeut te gaan staan, kun je zeg maar ook weer uit die energieën en uit die verschillende. En dan kun je zeg maar, ja, dus een manier om je, zeg maar, je gezonde volwassenen, noemen we dat binnen ja. schematherapie, ja, ja, uh, uh, uh, fysiek ja, te. te, te in de plek in te nemen van de gezonde volwassenen, zeg maar. Omdat het in de ruimte is. Nou, dat is heel interessant. Uh, maar haar achtergrond is lichaamswerk. En wat was je vraag? Uh, nou, omdat je zegt, van uh, dat is eigenlijk de eerste... ...of de ja. enige die mij toen geholpen heeft. Ja. Wat heeft ze toen precies gedaan dan, weet je? Nou ja, dus wij uh, met Voice Dialogue werk. Hm. Dus, um, uh, dus bij mij was het inderdaad die innerlijke criticus en die perfectionist. En ik werkte toen als uh, uh, leidinggevende... Uh, bij het UWV. En uh, zo kwam ik ook met dat werk uh, in aanraak. Nou, eigenlijk op verschillende manieren. Um, maar, um, ja, gewoon heel streng zijn voor jezelf. Hoge eisen. En um, ja, dat hadden mensen al vaak tegen mij gezegd. Maar ja, voor mij was dat normaal. Ik ja. weet niet wat, hoezo. ja. En, um, uh, maar door dat werk kreeg dus inderdaad uh, ja, uh, mijn innerlijke kind meer ruimte. En dan kon ik, ja, dat verdriet zeg maar van. Ja, uiteindelijk gaat het altijd om dat je niet gezien bent ergens of zo. Ja, um, of dat hij, dat hij nog niet genoeg ruimte gekregen heeft. Ja, ja, ja, ja. En uh, dus, er bleek <hums> dus ook iets te zitten in je. was dat ja, ik. ik, ik <laughs> Stoor, sorry. Ik moet het <laughs> gewoon <laughs> vragen in plaats van denken. Ja, ik zat even in mezelf te denken. Hè. Dat gebeurt zelfs wel eens. Nee, ik heb dat namelijk ook, want die schematherapie, dat komt me ook wel bekend voor. En ik weet nog dat er toen in mijn jeugd ook een heleboel dingen zaten waarvan ik dacht van oh, is dat zo? Daar ben ik toen pas achter gekomen dat er dus een, een kindstem was die eigenlijk helemaal niet gehoord werd. Ja. En, en toen dacht ik, ah, oh, en het vielen allemaal puzzelstukjes op zijn plek. En, ja. en toen dacht ik, ah, oh, oké, okay, ja. nu begrijp ik dat kind wel ja. beter. Ja, ja, dat was echt fantastisch toen ik met Twilby dat, uh, dat werk deed. Het was echt, elke sessie kwam, viel er zoveel kwartjes. Ja, en ja. Dan van, uh, uh, uh, uh, ja, überhaupt, nou, dat was echt fantastisch werk. Uh, uh, ook bijvoorbeeld zoiets grappigs van, um, ik weet niet of je die film Inside Out kent, animatiefilm. Ja, ja. Nou, met dat al die karakters ja, in je hoofd. Die, nou, dat uh, is ja. eigenlijk een soort verbeelding van hoe Voice Dialogue uh, werk werkt. Alleen bij uh, Inside Out zit het zeg maar in je hoofd en bij Voice Dialogue werk ga je het juist, uit je hoofd ja. Ja, ja, ga je het juist in de wereld zetten. En ga je jezelf erbuiten zetten. Dus um, ja, dat werkt heel erg goed om... Hè, als ik het nu mezelf voor zeg... Oh ja, ik zou het nu ook wel kunnen gebruiken. <laughs> Weet je, om uit zo'n depressie, zo depressieve fase... Want dan zit je dus in een soort van... Uh, verknoopt, in een soort complex van uh, angst en woede. Uh, en, en waar je gewoon niet uitkomt. Terwijl Voice ook is letterlijk een manier om uit die energie, zeg maar, of om die energieën ook uit elkaar soort te puzzelen. Maar heb je dan, ik ben geen psycholoog, ga maar ook niet doen, hoor, zo'n sessie mm. nu, maar dan heb ik, vraag me wel, heb je dan nu bijvoorbeeld een hele kritische stem in je hoofd? Um, ja, dat is een goede vraag. Ik, ja, de, ja. <lacht> <lacht> <lacht> Het is mislukt. Ik ben mislukt. <lacht> Het wordt nooit wat. Ja, ja precies. Ja, want ja. dat uh, voedt natuurlijk je depressie heel makkelijk. Dat is hem, ja. ja die zit er gewoon bovenop van uh, blijf maar gewoon hier op de bank liggen, want wat je ook gaat doen, het okay. wordt toch nooit wat. Nou, maar dan is het wel, ja. ik het, nog interessanter. Want ja. wie, wie zei dan vanmorgen tegen jou in jouw hoofd, hè? Welk Stemmetje zei dat van, nee, nee, nee ga niet op de bank liggen, je gaat gewoon naar die podcast doen vandaag. Ja, nou, dat was eigenlijk gisteren toen ik mijn wekker zette. <laughs> van vanmorgen toen de wekker ging, toen dacht ik mm, nee, ik nee, kan best alsnog afzeggen ja. um, kan overigens ook echt hoor, voor mensen die denken ja. ik heb ook een afspraak staan als je je echt niet goed voelt, zeg het gewoon dan snap ik heel goed ja. maar ik vind het nog beter dat je er wel bent, eerlijk gezegd het is allebei goed hè Rob Allebei. Het is allebei goed. Allebei ab valide. Ab absoluut. Laat ik het zeggen, voor mij vind ik het leuker dat je er wel het bent. Laat ik het zo zeggen. Ja ja ja, ja, ja, ja. Nou, ik ben ook heel blij dat ik ben gekomen. Dus... Um, uh... Uh, maar ik heb wel voortdurend het idee dat we de draad kwijtraken. Want over dat klima klimaatactivisten moeten we ook ja, nog terugkomen. Ja, Daar gaan we het zeker over. Maar wat gaan. was nou uh, je voorvraag? Waarom? Nou, welk, welk welke stem? Ja. Ja, ja, ja, Nou, dat is toch wel omdat ik inderdaad door het werk wat ik eerder heb gedaan... wat ik tegen je zei, dat ik ook op een gegeven moment heb opgeschreven voor mezelf... van wat moet ik doen als ik weer depressief word? Toch met mensen erover praten. Toch ook uh, dat artikel uh, gaan schrijven of het blog of uh, uh, uh, de podcast of wat je ook, hè, soort dat podium opzoeken, zeg maar. Zo'n soort iets, uh, ik weet niet meer... was toen iets concreets uh, uh, wat ik me voorstelde. Ik heb daar last van dat ik me dan heel veel dingen voorstel... en er komt ook uiteindelijk niks van terecht. Hè. Dus de keerzijde van al dat voorstellingsvermogen... van wat uh, komt er nou uiteindelijk ja. van terecht? Ja. Van al die fantasieën, dat valt dan <laughs> tegen. <coughs> ja, ah, ik, maar dit is ik. ook een podium. Dus ik sta hier nu met mijn ellende op dat podium uh, te doen... Uh, dat was dus iets wat ik me had voorgenomen. Dat ik dus niet uh, uh, dat, uh, dat ik daar ook open over wil zijn. Ja. Dus dat is, die, dat is toch dat eerdere werk. Omdat ik ook weet van. Maar dan nog, denk ik, uh, en dat zullen mensen die luisteren, uh, die ervaring hebben met depressie, ongetwijfeld ook herkennen, ja. dat is het nog steeds super, super moeilijk om het alsnog te doen. Je kan het wel voornemen. En meestal zijn dat soort voornemens, neem je, je dat bedenk je als het wel nou ja. oké okay gaat. Ja. Zo van, als het weer fout gaat, nou dan, dan weet ik wat ik moet doen... want dan ga ik gewoon wel naar die podcast toe. Maar dat ja. kan je dan bedenken. Maar als mm -hmm. het dan zover is en de wekker gaat, zo, dus je voelt je rot... Ja. Nou uh. ja, ja, dus het is ook... Uh, bij mij is het ook dat ik dus al inderdaad de, de praktische... De, de trein staat al klaar. Ik hoef alleen maar in te stappen. Dus ik weet al wat ik aan ga doen. En ik weet al uh, uh, welke trein ik ga nemen. En uh, ik weet al uh, uh, wat ik ga ontbijten of zo. Weet je, dit soort gewoon... Uh, praktische, die, ja, structuur... zeg maar, voorbereiding. Structuur! Ja, structuur! Ja, deze weer. ja structuur. Nee, maar dat dit zijn... Uh, structuur klinkt als een uh, rukwoord... want uh, heb ik ook... Uh, moet je structuur hebben en dat weet ik ook... nooit wat dat betekent. En Het lukt me ook nooit. Het, het is een soort faalscenario... van dan moet je structuur hebben ja. en dat heb ik... dan daarna nooit. So, dan heb ik wel een agenda, maar dan staat er niks in. of Ik weet niet ja, hoe, ja, ja. hoe, hoe... hoe moet ik die agenda vullen... op een soort goede manier. Maar uh, dit zijn dus praktische... Uh, uh, gewoon... Uh, beslissingen over praktische zaken... die ik al heb genomen... van tevoren. Ja, ja. Dus de avond van tevoren. En dat scheelt, want dan hoef je dat niet meer... op dat moment te doen. Hoef je dat ja, niet meer precies. op dat moment te doen. En dan hoef je dus niet meer... vanuit de twijfel is de, de, twijfel is de vijand. De twijfel is het de val. Als je in die twijfel gaat zitten, denk, ja, weet ik veel. Ja. Dat maakt ook niet uit. Ja. Ik kan ook niet gaan. Ja. Maar ik heb dus uh, wel zaterdag iets anders... bijvoorbeeld uh, afgezegd, omdat ik... Dacht, ja, nee. Maar vrijdag was ik ergens anders wel weer naartoe gegaan. weet je wel en, dan, ja. Ja. en bij mij is het dan ook wel zo dat als ik dan uh, geweest ben ergens, uh, voel ik me uh, een beetje trots wel. Gewoon, oh, ja. Ik heb het toch wel gedaan. Ja, het kan ik... bij mij twee kanten op. Het kan zo zijn dat ik uh, het is een beetje. Uh, of uh, nee, dat heb ik eigenlijk niet dat ik trots ben dat ik het gedaan heb. Meer zo van, nou ja, ik heb het niet niet gedaan. <laughs> Dus ik ben hiermee helemaal loser. Ik ben niet helemaal ja. mislukt. Ik heb het in ja, ieder dat geval. Is ook wel ja, dat is, ja, dat is dat is meer ze niet helemaal mislukt. En um, ja, misschien zeg ik trots ook wel iets te snel. Ja, ja ik trots, denk, ja. ja. Maar even op dat klimaatactivisme terug. Oh, je te wilt komen. wel heel graag over het klimaatactivisme enorm hebben. enorm graag. Nee, wat het, wat het, wat het, <laughs> uh, wat het relevante aspect daarvan is, dat uh, Twilby uh, was, dus de eerste die tegen mij zei, van wie ik leerde van... Uh, depressie is naar binnen geslagen woede. Dus je bent kwaad op jezelf. Um, uh, en dat is... Uh, een... <coughs> ja, goed reactie misschien van het innerlijke kind die denkt dat hij de wereld kan maken, een soort magisch denken. En um, dat is gewoon niet zo. Het kind neemt veel te veel op de schouders, slaat nergens op. Dus die woede, die moet naar buiten toe. Ja. Die moet niet naar binnen toe. Sowieso, waarom, waarom zou je kwaad zijn op jezelf? Wie heeft er wat aan? Wat koop je ervoor? Niks. Het heeft geen zin. Ik bedoel, uh, vooral niet in die uh, mate, zeg maar. Natuurlijk kan je wel eens kwaad zijn op jezelf. Maar ja. niet zo dat je zelf dan maar kapot moet. Nee, dat Zo... is niet handig. Nee, dat, want dat is depressie. Dit totale, uiteindelijk... Zelf, hè, suicide, totale zelfdestructie. zelfdestructie ja. ja, en nee, dat is, het dat is niet wat het leven is. Het leven is... Uh, om te leven. En eigenlijk, als je. Ik had een boek van een vriendin gekregen. Van uh, Neil Diamond was of zo. Zo'n zo soort goeroe. Maar gesprekken met God, weet je. Wel? En die zegt van God heeft veel meer humor. Hè, dan de Bijbel. God heeft humor. Je vindt het gewoon grappig. Uh, lachen. En het leven gaat om de joy. Weet je. Find the joy. En op wat voor manier dan ook. En. Um, dus dat is wat het leven is. En niet om kwaad te zijn. Het leven is niet bedoeld om zichzelf kapot te maken. Dat is gewoon. Oorlog, dat doen mensen en dat is kapitalisme. Nou, goed, enfin, <laughs> komen we op het stukje activisme van, uh, dus dat is een manier van, ik ben daar in uh, het begin van de coronaperiode. Uh, uh, online aangesloten bij uh, Extinction Rebellion, de tafelplakkers, de oliegooiers. Nou, oh, dat's... echt ook gewoon de tafelplakkers. Ja, uh, ik, ja. Ik, ik zei ja, het als ja. grapje, maar je bent echt bij de Extinction Rebellion aangesloten. Zeker, zeker. En ik heb nog nooit zoiets extreems gedaan, maar omdat um, uh, die woede die ik voelde. Kijk, ik ben al heel mijn leven, mijn ouders zijn academici en uh, die hadden uh, uh, toen nog. In de jaren zeventig als twee verdiener was je nog financieel voorsprong op de rest. Mm -hmm. Inmiddels niet meer. Um, dus ze hadden groot huis, maar ze hadden geen auto. En, uh, en we hadden houten speelgoed en geen barbies, weet je wel. Dus ze waren heel links georiënteerd. En... Um, um, uh, ja, dus wij hebben eigenlijk heel ons leven, ben ik zo opgevoed met afvalscheiden afval scheiden en al die dingen doen die je zelf kan doen voor een betere wereld. Een beter milieu begint bij jezelf. Maar het helpt geen ene <laughs> ruk. Het helpt geen nee. donder. Nee. Het helpt gewoon niet. We hollen alleen maar sneller op die afgrond af. En um, dus, dat is een stukje van die, van die woede. Dat je zo je fucking best doet al heel je leven om het goed te doen. En het helpt gewoon niet. Nee. Waarom helpt het niet? Omdat die systemen uh, tegen ons zijn. Omdat het uh, uh, door de lobby, door de lobbycratie. Nou goed, we hebben dus die. Um, ik ben ook naar dat toneelstuk geweest van uh, uh, Maria Goos. van. Um, ik zeg altijd klimaat, seks, maar het is seks, klimaat. <laughs> seks. klimaat seks, Klimaat. Klimaat, seks, seks, klimaat. Um, en met uh, Siger Sloot, die is uh, dat is iemand die is ook uh, een acteur, die is ook aangesloten, heel fanatiek, bij uh, Extinction Rebellion staat altijd voorop. Bij uh, de, bijvoorbeeld de blokkade van de A12 en zo. En um, uh, dus uh, ik, uh, dat is gewoon een frame van de fossiele industrie, dat wij zelf uh, uh, uh, in onze theezakjes uit elkaar moeten peuteren en zo. Terwijl, nee. Ja. Nee, gewoon nee. Dat is geen rode nee. De het is gewoon penny uh, wise Pound-wise, ja. poundwise penny-foolish, penny, penny pound-wise. Ja, die, zoiets. I don't know. Penny-wise, pound-foolish. Slim met de kleine dingen en de grote dingen... laten we ons allemaal over ons heen komen... En ja, dan kom je weer op van dat wij in Nederland maar vinden dat we allemaal normaal moeten doen en rustig en niet te kwaad worden. We moeten wel kwaad worden. We moeten veel kwaaier worden met z'n allen. We moeten met z'n allen die A12 gaan blokkeren op 28 januari. Want hoe kan het dat die fossiele industrie 17,5 miljard belastingvoordeel krijgt en de klimaatbevorderende maatregelen een fractie daarvan? Nou, ik weet er echt veel minder van dan juist. Dat hoor ik al lang, maar het doet me ook wel. Eerlijk gezegd, iets minder. Maar ik denk dan wel. Ik lees wel eens. dat Shell dan weer zoveel winst heeft gemaakt. de afgelopen jaar. Nou, dat. Denk, hoe, hoe dan? Hoe, dan? Hoe kan dat, ja, dat nou? Omdat die energieprijzen door de, door de roof gaan. En dat iedereen met zich uh, helemaal krom ligt. En mensen zitten allemaal te kleumen in hun 16 graden woonkamertje om ja. te besparen. Omdat ze het niet kunnen betalen. Omdat die energieveiling op een perverse manier niet geregeld is. van het goedkoopste tarief wordt de norm. Nee, het hoogste tarief wordt de norm. Hè? Maar en, leg me dat eens dus uit dan. Want ik, ik heb me er gewoon ook nog nooit goed genoeg in verdiept... om dat nou goed te begrijpen, denk ik. Maar, maar waar zit hem dat in? Is dat gewoon onze, zijn dat onze gezellige politici die daarvoor zorgen? Of waar, waar zit het hem dat in? Het systeem ja. natuurlijk. Want, yeah, ik, nou, nou, ja, dat het kapitalistische dus, systeem uh, niet altijd het ja, allerbeste dus is voor het milieu. De, maar... Het probleem is uh, dat uh, de, de, de lobby... De lobby Kratie, dus de, de lobby van de grote bedrijven, zoals de fossiele industrie... maar ook uh, de intensieve vee-industrie uh, mm -hmm. en uh, ook de uh, textielindustrie. Die uh, lobbykracht is gewoon veel groter dan de kracht uh, van de politici. En denk je dat het wel scheelt als we de een acht, wat zei je, 28, januari? 28 januari allemaal op de A12 komen zitten... Gezellig. Waar, bij in Den Haag? Of in Den Haag, ja, weer? want het is precies tussen die twee ministeries van uh, Energie en Infrastructuur en die andere, uh, weet je niet meer hoe die heet, maar dus uh, daar, daar is het ook, uh, kijk het gaat om disruptie, hè, mm -hmm. dat we uh, de, de normale gang van zaken uh, uh, verstoren om te laten zien hoe heftig het is. Want het is al veel heftiger... Hè? als ik jou ook weer hoor zeggen van... ik weet er eigenlijk niet zoveel af van af. Nou, dat is dus een van de problemen... dat de media er heel weinig over berichten eigenlijk. Terwijl uh, eh, in Pakistan gewoon mensen doodgaan... door overstromingen, door klimaatverandering ja. uh, enzovoort. Hongersnoden, uh, vluchtelingen. Er is al... Nou, het is niet dat ik dat niet weet hoor. Maar nee. kijk, het is uh, <coughs> meer dat ik dan denk... en uh, dat leest ik dan ook wel. Daarom zeg ik... ik heb er ook nog misschien niet genoeg in verdiept. Maar dan denk ik... Als zo op de A12 lees je dingen als ja uh, daar pakken ze weer gewoon de mensen mee die uh, gewoon alleen maar in hun autootje naar hun werk willen op de A12 dus, nou, Waarom gaan ze niet het hoofdkantoor van Shell uh, blokkeren? Ja, zeg maar wat. Ja, ja. Nou ja, uh, uh, het punt is uh, dat uh, in dit geval gaat het dus om uh, de ministeries uh, uh, te laten zien dat wat de rol is van de politiek hierin. Hè? Dus die 17,5 miljard uh, belastingvoordeel uh, die fossiele industrie geniet, zeg maar. Terwijl ja. aan de andere kant... Want wat jij zegt, uh, hoe heet het ook weer... Uh, bezetten van hoofdkantoor van Shell... Uh, weet ik dan even niet of dat is gebeurd. Maar, nou ja, er uh, gebeurt ook wel eens wat in de haven en zo. Natuurlijk ook best Shell. Nou ja, en, dus die, dat uh, zijn die treinen. Die, uh, die, die kooltreinen, die, uh, die worden ook regelmatig uh, geblokkeerd. Ja. Ja. Kun je ook aan meenemen. dat is een hele vredelievende actie. Ga je gewoon op het spoor zitten en als de politie komt, dan kun je gewoon meegaan of niet meegaan. Ik bedoel, <lacht> uh, je kan uh, zelf meelopen of slap hangen. Nee, al die acties zijn geweldloos. Het is bedoeld als disruptie ja. en niet gewelddadig, heel erg uitdrukkelijk. Um, maar uh, afgelopen uh, geloof, vrijdag is uh, uh, het hoofdkantoor van de Rabobank hier in Utrecht uh, bezet uh, omdat, uh, en hebben ze mest gebracht oh, van ja, uh, Rabo ruim je shit op hè, omdat de Rabobank ook een hele fnuikende rol speelt want die investeren in... Uh, klimaatdestructieve uh, uh, veeteelt en blokkeren ja, juist de groene boeren. Dus het beeld ook van dat wij uh, uh, of klimaatmaatregelen tegen de boer zijn, dat klopt helemaal niet. De Rabobank en de en de grote uh, agro-industrie maken juist de individuele kleine boer kapot, door ze helemaal te. Uh, Vast te binden met uh, zeg, grote leningen en hypotheken, en daardoor uh, uh, tot slaaf te maken, eigenlijk van die manier van werken, die in de dus, uh, intensieve veeteelt en zo. Um, en wie verdienen eraan? Die paar grote bedrijven. Maar die kleine boeren, die gaan allemaal kapot door het systeem. En dus het vreemd dat uh, mensen die bezig zijn met klimaatcrisis die boeren kapot boeren willen, dat ja. klopt helemaal niet. Uh, uh, wij willen juist natuurlijk ook uh, uh, f, uh, hoe heet het boeren die kunnen leven van hun werk in Nederland... maar op een goede manier die ook het klimaat ondersteunt. En dat is wat zo'n bedrijf als de Rabobank ook zou moeten stimuleren. Maar dat doen ze dus niet. En <tus> vind je dan ook, ik uh, benieuwd naar, uh, dat een boer uh, wel zelf mag weten of die een megastal wil... Of dat die, vind je eigenlijk dat alle boeren om moeten naar een andere vorm? van? Nee, kijk, We, kunnen, we hoeven het niet te hebben over wat beter is voor het milieu. Want dat, dat snap ik ook wel. En wat beter is voor de dieren, dat, dat snap ik ook wel. Ja. Maar moet je een boer die vrijheid geven om dat op zijn eigen manier te doen? Of vind je dat daar regels voor moeten komen dat we dat dus niet meer doen in Nederland? Zo'n megastal bijvoorbeeld. Uh, ja, het tweede. Heel duidelijk. Ja, als je gewoon kijkt naar... Um, he, er zijn van die kaartjes van hoeveel uh, varkens er... In, uh, in Europa worden uh, ge, ja, gekweekt of leven. Ja, ja gekweekt. Ja, gekweekt. ja, nee, ja zo. maar zo is het. Mm -hmm. En het is gewoon, als je die beelden ook ziet... en nog los van, wij kunnen niet zeggen... weer is niet gewoest of zo. Wij weten gewoon nee. dat dit gebeurt. En de vergelijking met concentratiekampen... is wat mij betreft niet te ver. Want het is gewoon, als jij je hart openstelt... voor het leed van zo'n varkens... Zo'n zeug die daar... Je, gewoon, überhaupt die varkens. Uh, of koeien. Of een kalfje. Ja, dat uh, die uh, van de moeder wordt. Weet je, als je zelf kinderen hebt. En je ziet dat gewoon. Ja, dan kun je toch niet zeggen van... Dit vind ik normaal. Ik wil gewoon mijn steak eten. Of ik wil gewoon mijn melk drinken. Als je dat één keer... Maar goed, dus dat, maar dat is, is... wel... Ik vind het wel echt... Ja, ik ben het, uh, het is heel lastig. Maar voor mij is het voornamelijk ook heel lastig. Omdat ik namelijk wel vlees eten ben. Ik eet geen ja. varkensvlees. Ja. Ja. Maar ja. ik eet wel koe. Maar ik vind koe gewoon ja, ik vind het een beetje dommer dieren ook. Ja, ik, ja nee, ik eet gewoon een koe. En een, ja. kip, en een kip eet ik ook. Maar ja. voor de rest uh, niet. Ja. Nee, en, en dat maar snap ik vind ik het wel ook. lastig. Maar ik snap dat beeld heel goed. Want dat is ook het beeld waarmee we zijn. Hè, dat is onze cultuur. Hè, zo zijn we ingeprogrammeerd, zeg maar. Maar um, uh, als jij naar uh, zou gaan kijken in dit soort stallen. Nee, je? Luister, Tess. Ik heb zelfs gewerkt voor het IEVW, de, de Dierenwelzinsorganisatie. Ja. Ja. Dus ik weet echt heel goed hoe, ja, ja, ja. hoe verschrikkelijk het is. Ja. ja. En kijk, je, ja, dat is ook een beetje mijn dubbele inslag, denk ik. Dat als ik echt me... Als jij dat nu zegt en ik denk aan zo'n koe in een stal... en ik denk aan zo'n kalfje dat weg wordt gehouden... en ja. dat de koe melk blijft geven en allemaal ja. dat soort dingen... dan denk ik, ja, dat is toch gewoon gruwelijk, Het is toch gruwelijk en dan Maar aan de andere kant wij. ligt er gewoon uh, vanavond weer... een uh, ja. stukje hamburger op, ja. me, op mijn bord. Ja, nou en, maar dat probleem... terwijl ik het zeg, vind ik het... want ik had eigenlijk ook zoiets van... ja, maar ik ga... Ja, iedereen is wel anders. Ik mag dit gewoon door, maar ik voel me er toch een beetje over. schuldig over. Ik... Ja, ja. ja, ja, ja, tuurlijk. En dat is ook heel logisch en dat um, uh, het is ook best wel heel lastig. Dus, ik, sinds, uh, sinds uh, uh, juli, uh, sinds ik weg ben bij mijn man en mijn kinderen, uh, eet ik volledig plantaardig. Maar dat is ook dat is dus makkelijk, want ik ben nu een eenpersoons huishouden, dus ik hoef alleen maar voor mezelf te zorgen, maar uh, uh, vooral mijn zoon van 15, die uh, ja, die vindt het gewoon lekker hamburger en ja. kip. En uh, dus mijn dochter is bij ons in het gezin was de, de fanatieke uh, trekker van het heel vegan uh, plantaardige eten verhaal. Um, dus die is super fanatiek. En ja, dat zul je als je kinderen hebt ook herkennen... dat er ook een soort... dan gaat juist de ander in het andere kamp zitten, zeg maar. Krijg je een ja, soort polarisatie. Maar, maar, hey. maar die van mij, die, doet, die zet zich af tegen mij. Die is gewoon lekker uh, vegetarisch. Ja. Uh, of vegetariër. En die eet alleen maar vegetarisch. Ja, precies. Ja. Die eet alleen maar vegetarisch. Dus nog wel eieren en zuivel en zo. Ja, zuivel wel, geen eieren. Ja. Ja. ja. Nou ja, goed. Dus dat is... Uh, kijk... Het is, je zit in dit systeem. Als je in de supermarkt loopt. Je moet je best doen om plantaardige producten te vinden. Dus het is gewoon een opgave. En um, uh, Dus daarom zeg ik. Het gaat om systeemverandering. Want zelfs als heel Nederland plantaardig zou eten, dan is daarmee niet die kaart met die enorme pieken. Hè, als je kijkt naar in Europa heeft Nederland echt een enorme varkensproductie, uh, dus gewoon gigantisch. Ja, dat is ook voornamelijk voor de export, ook geloof ik. Hè? Dat is dus voor de export. Ja. Dus daarom zeg we ik wel als heel Nederland plantaardig zou eten, dan voelen we onszelf allemaal fantastisch. En is dus ook heel erg goed voor onze gezondheid en dit, dit, dit. En dan wordt het ook veel makkelijker. Dus dat is fijn. Hè, voor de mensen zoals ik die dat belangrijk vinden. Maar um, uh, daarmee is dat probleem van die uh, uh, Fion en Van de Groep en die grote exporteurs nog niet opgelost. En onze mest overschotten en de stikstoftoestanden en nee. al die dingen. Maar met gezondheid kan wel, me uh, wel... Ja, daar raak je me dan wel weer iets meer mee. Ja. Het, is gewoon, het gaat dan over mijn egoïstische met ja. mijn lijf, dus ik wel dus gezonde het, dingen instoppen. Het is maar hartklachten, uh, uh, diabetes, ik weet het niet. Is het zo? Allemaal? Ja, ja, ja. Dus allemaal uh, plantaardig eten is gewoon veel beter voor je lijf. Hm. En dan kun je, kun je, als je erin gaat verdiepen, uh, kun je dat zo ontdekken. Alleen, ja, dat is dus ook de, de macht van de lobby dat, dat uh, niet weten. Hoe frustrerend is dat voor jou dat ik dan, uh, dat allemaal niet weet? En de helft van, van Nederland 80% van Nederland doet. En jij dat, je daar heel druk om maakt. En nou, andere mensen een soort van gewoon de hele dag maar vlees in uh, Zuiveland kopen zijn. Nou ja, dus dat is uh, weer terug naar die depressie. En dat die woede niet naar binnen moet, maar naar buiten. Um, en dat is voor mij de reden om met dat klimaatactivisme aan de slag te gaan. Omdat je dan ook uh, onder zeg maar gelijkgestemde. Dus dan uh, uh, zie je van dat je niet de enige debiel bent die zich hier druk om maakt. Dat is gewoon heel erg prettig. Um, maar. Dat uh, is nu dus ook een factor bij mij, dat ik ben daar, dus sinds uh, juli ben ik daar dan voornamelijk mee bezig geweest, hè, want ik ben verhuisd en uh, uh, dus heb ik allemaal nieuwe mensen leren kennen, met name via de klimaatbeweging. Dus dat is dan ook soort je, je, je kring en en um, ja, nu uh, begin ik ook wel een beetje... Je wordt er ook moe van, omdat je zegt van... Ja, jezus, uh, ja. er is zoveel, weet je. We hebben uh, continu acties, uh, Rabobank bezet. Tot het uh, a12, Dit strijd, strijd, strijd. En uh, waar haal ik nou zelf mijn energie uh, vandaan, weet je? En uh, hoe moeilijk is het om alleen al voor mij om plantaardig te eten? Dus dan word je ook echt... Ja, het is gewoon heel erg frustrerend en vermoeiend. Dus het, is niet, het maakt mij niet zoveel uit als jij dat zegt. Hè. Jij hebt die cognitieve dissonantie van ja, oh ja, dat is eigenlijk wel waar wat je zegt. Dit, uh, het lijden van de dieren en toch eet ik ja. vanavond weer een hamburgertje en zo. Dan denk ik, ja, dat is, ik weet dat dat zo is voor iedereen. Dat is soort normaal, weet je? Ja, maar ik kan me toch voorstellen als je daar... En zeker, het is, kijk, het is ook vrij humorloze organisatie als ik, als ik het zo een beetje van van de buitenkant bekijken. Het is allemaal heel serieus en dat met een reden. Hè? Het is ook niet. Het is geen grapje. Dus ik snap dat ook heel goed. Maar dat lijkt me ook wel heel lastig om daar continu zo heel serieus mee bezig te zijn en allemaal mensen ja, te zien die het daar is wel denken. Ja, dat ja, is wel dat jij zegt humorloos, want dat is uh, dat is inderdaad uh, dus een van de dingen. Uh, waar ik ook soort heilig uh, van overtuigd ben dat we met humor heel veel kunnen bereiken hierin. En um, uh, dat je ziet ook dat uh, veel cabaretiers bijvoorbeeld ook heel erg mee bezig zijn. Ja. Uh, bijvoorbeeld Tim Fransen, die uh, is ook veganist en die doet daar ook iets mee in zijn uh, show, hoorde ik van de kinderen. Die zijn er naartoe geweest uh, met mijn ex. En um, uh, Dus, uh, uh, hoe heet het ook alweer? Uh, ja, humor is... Uh, daar heel belangrijk in en um, uh, proberen wij wel ook uh, te gebruiken, maar wat je zegt, ja, het is gewoon serieus, het is gewoon ja, het serieus, is een, ja, serie, shit, het is ja. gewoon een soort oorlog eigenlijk ja. nu. Uh, maar daar word je niet heel blij van, dat nee. is een nummerpunt. Ja, nee, precies. Dus dat is, dat is ook het probleem nu voor mij, dat ik uh, denk van, oh, ik moet echt even... Ik heb echt even een, een pauze genomen, dus ik kijk ook niet meer naar al die dingen. Uh, maar ja, dat is wel hetgene waar ook mijn Instagram-feed mee vol zit. Ik denk ja. van, oh, ik wil dit even allemaal niet meer. Maar ja, wat is er dan? Nou, Netflix. <lacht> Netflix, dus ik heb net uh, ja, slechte romcoms en zo, ja. Ja, eigenlijk ook. Dat had ik niet achter je gezegd Ik denk, de documentaire erover... Uh... Nee, dat hoef ik echt niet meer allemaal. Nee, joh nee ik, ik ben ook al eigenlijk uh, ja, al jaren uh, gestopt met kranten lezen... en nieuws kijken en dit soort dingen. Omdat, um, uh, kijk, heel veel informatie voor mij... Uh, en ik denk dat voor heel, heel, eigenlijk heel veel mensen geldt... Um, dat nieuw, wat is de waarde van nieuws als je er niet op kan handelen... Ja, dan is het gewoon puur informatief. En dan, ja, maar uh, dat vind ik dus geen informatie. Want wat doe je er dan vervolgens mee? Nou ja, dat kan je, ik. ik ja, het geeft me een bepaald beeld van de wereld. Dus als ik weet, er is een oorlog ergens in de Oekraïne. Nou, dan denk ik, oké, okay, er is dus nu oorlog in de Oekraïne. Ja, dat maar er is altijd de wel ergens in de ja, Oekraïne. Ja, ja, maar dat is dus, uh, ik vind dat uh, dus een soort hypnose: dat je dus al die informatie krijgt. Je doet er niks mee. Dat geeft jou dus een soort van, uh, ja. Zet jou in een soort stand van, er is altijd ellende en ik hoef daar niks aan te doen, want ik kan gewoon mijn kopje koffie drinken. Oké, okay, dan leg je hem negatief uit, maar ik zou ook kunnen zeggen, je, het, het geeft je een bepaalde context in het leven. Dus als je weet wat er een beetje speelt in de wereld, hè, dus als je je niet alleen maar beperkt tot in mijn geval de meer... En ook als buiten de dorpsgrenzen van de meer kijkt wat er gebeurt in de wereld, nou dat geeft me dan een beetje een context van wat er in het land speelt, wat er in de wereld speelt, zonder dat ik me daar dan per se iets mee moet ja. voor mijn gevoel. Ja. Maar je hebt dat niet. Nee, ik Voor jouw gevoel moet je er dan ook iets mee. Als er oorlog in de Oekraïne is, wat kan ik daaraan doen? Ja. Hm. Want anders dan voel ik me gewoon alleen maar kut erbij. Ja. Toch ja, oh, oh, Alleen ruk. maar vervelend. Alleen maar ruk. Ja. <laughs> ja, ja ja is dat zo kan je dat niet gewoon ja, ja, ja. nee ja. dat dat vind ik dat vind ik uh, moeilijk dat vind ik een probleem dus daarom ben ik gestopt met uh, al die uh, al die kranten en trek je en die heel, heel erg aan ja ja maar het is toch ook uh, dat is ook een manier om mijn uh, hoe zeg je dat ook weer um, mijn uh, emotionele om, om open te kunnen blijven staan of zoiets. Ik wil uh, uh, raakbaar zijn. Ja, oké. Okay. Weet je, zoals de vara had een tijdje dat van wees verschillig. Ja? Als ik verschillig wil kunnen zijn, dan moet ik mezelf niet doodbombarderen met slecht nieuws. Wat de krant in feite is en het journaal en al die dingen. Ja, het is moeilijk lijkt me dan. Wel, inderdaad, om al het nieuws tot je te nemen ja. en er elke keer mee te denken: wat moet ik hiermee? Ja, ja. wat moet ik in godsnaam met die ellende? Weet je, en um, dus dat dus een stukje relativering, dat, dat, dat mis je wel een beetje. Nee, ik, ja. Ik, ik, voor als, ik... Als, ik, als ik dat denk, denk ik, oh ja, als ik dat dan lees, dan kan ik dat wel een beetje relativeren. Relativeren is het geen goed woord, dan kan ik het een beetje naast me neerleggen ja. en denken: oké, okay, nou dat is dus informatie. En daar hoef ik eigenlijk niks mee. Nou, weet je Rob wat het is? Um, op het moment dat het heeft te maken met um, uh, uh, van waar is mijn leven goed voor? Wat voeg ik toe in de wereld? En op het moment dat ik het idee heb dat ik ook um, daar iets tegenover kan zetten. Zeg maar al die ellende. Dan kan ik dat misschien wel naast me neerleggen. Want dan ga ik me weer richten op datgene wat ik toe kan voegen in de wereld. Maar uh, dat is voor mij op dit moment een open vraag. Dus daar heb ik geen, ik heb daar niet iets om daar tegenover te zetten. Dus daarom kan ik dat andere ook niet. Oké. Okay. Nou, daar moet ik even over nadenken. Ja. <laughs> ja. Nou, ik vind het wel, ik vind ook, ja, ik vind ik, aan de ene kant begrijp ik het heel goed, want dat is ook een beetje, kijk, ik heb journalistiek gestudeerd, dus ik was ooit ook heel erg geïnteresseerd in al dat nieuws en ik wil ja. het allemaal volgen en ik wil er ook naartoe, ik wil de oorlogsverslaggever worden zelf. Oh ja. Maar ik denk dat het toch ook een beetje. Uh, ik denk dat als ik er zo een beetje heel snel over nadenk en terugdenk, dat het ook met depressies te maken heeft. Dat ik gewoon ja. inderdaad ook dacht: ik moet het nieuws niet allemaal ja. zo serieus nemen. Ja, dat, uh, ja. Wat er gebeurt, er gebeurt de hele dag door ellende op de wereld. Ja. Ja. Maar ik moet eigenlijk ook gewoon proberen om die lol, die, ik, die er ook is in dit ja. leven, uh, iets meer ruimte te geven in mijn hoofd. Dus, ja. dat, nou, ja. dus misschien heb ik op die manier een beetje geprobeerd een, een plek, dat dus is moeilijk om te zeggen, een plek te geven in mijn hoofd. Maar als ik dat dan ja. lees over de Oekraïne, kan ik me daar serieus een hele ik, ik weet nog heel goed toen nou zeg ik heel goed, maar het, we waren een podcast aan te opnemen. Volgens mij was het toen met Andreas eh, dat die oorlog toen uitbrak. Ja. Nou daar hebben we het volgens mij even ook over gehad en zo ja. en zo van nou, dat was best wel zwaar en heftig. Ja, dat heb ik ook echt nog wel even een paar avonden helemaal zo over van gezeten van jezus, het is ja. een oorlog in uh, Europa. Ja. Ja, ja, ja, ja. En op een gegeven moment wordt dat iets minder en ja. Nou, nou, dan wen je er weer ja, aan. Ja, dat is het. Dan ben ja. je eraan. En ja. ik zeg niet dat het goed is hoor, maar dat is wel hoe ik merk dat het bij mij gaat. Ja. En als ik dan bedenk, oké, okay, dus als jij daar je de hele tijd echt druk maakt om dat soort dingen. Dat lijkt me ook wel erg pittig, erg zwaar. Want er gebeurt namelijk nogal een hoop shit in de wereld. Ja. En heb je ook nog jij, ge... <lacht> jij hoofd? Ja. Nou ja, maar het, het komt dus neer op uh, uh, voor mij van wat is nou hetgene wat ik kan doen in de wereld? Zeg maar, die vraag. En of ik daar wel of niet een antwoord um, op heb. En um, ja, misschien is dat ook wel de reden dat ik hier nu toch zit vandaag. Omdat ik uh, uh, in het, dus dat vind ik ook met media. Ik vind het persoonlijke gesprek uh, met, met iemand anders of. of live ontmoeting met mensen, zeg maar... daarin uh, zit, zeg maar, energie. Daarin heb ik het idee dat ik wel iets kan betekenen voor een ander. Oh, zeg maar. dat, dat denk ik ook, ja. ja. en um, via de media uh, en de kranten en zo... Uh, dat kost eigenlijk alleen maar energie als je dat, uh, de dingen die je daar leest binnen laat komen. En als je het niet binnen laat komen, ja, wat heeft het dan voor nut? Ja, Dan kun je er met elkaar daarna over praten van ja, erg hè, ja, erg hè, oh, punt. Kijk, ik weet bijvoorbeeld, uh, jij zegt dat nou van uh, je bent er aan gewend, de oorlog in de Oekraïne. Um, een van mijn, uh, uh, uh, hoe heet het, collega-rebellen, ontzettende uh, lieve, uh, leuke, uh, fantastische, jong uh, mens... Van uh, halverwege twintig uh, kunststudenten zijn veel uh, mensen, uh, kunststudenten zijn vaak uh, mensen in de kunst actief die ook bij de klimaatbeweging uh, zitten, zijn vaak hele gevoelige mensen. Ja, um, ja die was uh, vorige week bezig om een auto te vullen met uh, spullen uh, voor uh, mensen uh, uh, in de Oekraïne, zeg maar. Weet je? Dus dat zijn mensen die uh, op dezelfde manier als ik daarnaar kijken en die dat dus niet loslaten en die dus het gevoel hebben dat ze iets moeten doen ja. als dat gebeurt. En um, Misschien ja. ik er ook wel iets cynisch voor zit ik nu te denken. Nou, kijk, en dat is hem. Dus ik wil gewoon niet cynisch zijn. Ja. Ik ben gewoon, ik ben. Uh, en dat is een van de ja, gevolgen van die uh, therapieproces, zeg maar, waar, wat begon met die uh, met Trilby. Um, dat ik wil gewoon, uh, die, dat cynisme wil ik niet. Ik was heel cynisch, en he, als kind al, en, en heel sarcastisch. En um, ja, ik hield uh, ook mensen en dingen uh, van me af daarmee, zeg maar. Ja. En um, ik wil de verbinding met mezelf en ik wil de verbinding met andere mensen. En ik wil open zijn. En ik wil dus niet uh, ja, dit soort cynisme en houding en, en uh, soort jezelf wegdenken uit de wereld. Zo. Dat wil ik allemaal niet meer. Dus dat is... En hoe kwam, hoe kwam die omslag? Want je zei net het begin van de coronaperiode. Toen ben je, heb je je aangesloten bij Extinction Rebellion. Was dat daarvoor... Leefde dat toen ook al? Of heb je echt ineens een radicale omslag gemaakt? Um, nou, het kwam eigenlijk... Um, ik was daarvoor al een beetje uh, mee bezig. Ik weet niet meer hoe uh, Extinction Rebellion... mijn soort waarnemingsveld binnen is gekomen. Maar um, uh, het was via het fenomeen podcast... dat ik er meer uh, over ontdekte. Want... Um, ja, eigenlijk door mijn broer die maakte ook een podcast. Die heette Wat schaf de podcast. Oh. Leuke naam. Heel leuk. Naam. Over, uh, over uh, eten. Als je heel geïnteresseerd bent in uh, lekker eten en alle details, niet alleen maar plantaardig. We zeggen, is het ook uh, een stukje vlees bij? Vanneer? Yes. <laughs> yes, dit is een gesprek. Er <laughs> wordt aangewerkt. Het is een proces. Ja, ja. nee. Ja. Mijn broer die, uh, die uh, eet door de week uh, altijd plantaardig en uh, in het weekend uh, dan uh, goed stuk vlees. Ja, iedereen heeft daar zijn eigen manier in. Maar dat is, sorry dat ik je onderbreek, dat vind je dus niet, ja, het lijkt mij lastig om dat niet heel erg te vinden. Nou. Want je um... probeert natuurlijk iedereen, dus waarde te laten, je zegt het allemaal heel goed, zo van ja, iedereen moet dit voor zichzelf weten en zo, maar heb je niet ergens als je ook een beetje, nee. hè, je bent een actievoerder. Ja, nou ja, goed, maar hoe heet het ook weer, iedereen doet het op zijn eigen manier. En um, uh, het is voor mij ook een proces geweest van jaren uh, om uh, uh, nu, en het is ook een soort ja, privilege bijna om te kunnen zeggen... ik eet heel plantaardig. Je moet het maar kunnen. Je moet de energie er ook maar in kunnen steken... om uh, weet ik, al die plantaardige alternatieven te organiseren. Bij de Albert Heijn is het makkelijk vindbaar met de donkere, groene labels. In, maar bij de Lidl die heeft ook allerlei producten. Soms wel, soms niet. Dan moet je weer zoeken. Ik vind in boodschappen in de supermarkt sowieso al de hel van de hel. Ja, dus uh, je bent gewoon gewend op een bepaalde manier te kopen. Als je kinderen hebt en je moet eten op tafel zetten Elke dag wat iedereen vreet is al een proces. Dat is weet je, dat ja. is al lastig. Dus het is, weet je, hoe uh, uh, hoeveel ruimte heb je voor dingen? En um, dus uh, dat is mij uh, ook niet uh, gelukt. En nog steeds, ik eet niet 100% plantaardig. Als ik uh, weet je wel een uh, croissantje op het station hebben ze alleen maar roomboter croissantjes. Nou, ik eet het gewoon. Ja, dat doe je gewoon. ja natuurlijk. Okay. Ik ben ook maar, weet je, dus het is op een gegeven moment las ik ergens van. Uh, uh, het gaat om de intentie om te willen doen en um, uh, dus dat is ook binnen de klimaatbeweging van het gaat niet om elkaar de maat te nemen over hoe goed je het doet. Het gaat erom dat je anders wilt en je voor inzet om te proberen te veranderen. Maar daar hoort ook bij dat je uh, uh, ja uh, elkaar steunt zeg maar en nogmaals wat ik net ook zei van uh, het gaat mij om de ontmoeting met een ander persoon zeg maar en en de energie die je daarin uh, kan ervaren. Um, en de verbinding met jezelf en met een andere persoon... En uh, die verbinding is het belangrijkste. En um, uh, ja, al, hoe kan ik iemand dan afserveren omdat hij uh, de verkeerde dingen eet, of ook wel? Ja, eens, nee, dat nee, vind ik ook heel. En bovendien, heel gegeten, het, het niet, gaat om het maar... systeem. Het gaat niet om de individuele aankoopbeslissingen nee. van elk persoon in het systeem. Het gaat erom dat we moeten van die uh, subsidies af en we moeten uh, naartoe dat uh, groene boeren ondersteund worden en we moeten naartoe dat er gewoon gratis OV voor iedereen. En heb je daar? trouw in dat het gebeurt, want ik, ik kan me ook voorstellen, als ik het een beetje zie, ik, ik weet nog namelijk heel goed dat Marianne Thieme toen met Paul McCartney een keer die Meat Free Monday bedacht heeft. Oh ja. Dat is echt al jaren geleden. Ja. Dat zegt, uh, misschien ja. wel 15, 20 jaar geleden. En ik had toen het idee dat de maatschappelijke tendens een beetje was... dat we dat wel ja, langzaam een beetje... Ja, natuurlijk moeten we wat minder vlees eten. Maar... Ja. En nu zitten we op een punt, 2022. Hij ja. heeft ongetwijfeld met heel veel ook andere dingen te maken... waar we in de samenleving best wel redelijk tegenover elkaar is komen te staan. Nou ja, ook dus... als het over dit soort dingen gaat. Nou ja, dat is... Denk ik ook een gevolg van uh, je mediaconsumptie. Want het is altijd in het voordeel van de media om uh, dingen lekker scherp tegen elkaar af te zetten. Absoluut. Dat verkoopt kranten ja. uh, en uh, reclames en zo. Um, dus dat is één kant ervan. Uh, een andere kant is dat er wel weer uh, toch weer minder vlees geconsumeerd is afgelopen jaar uh, in Nederland. Oh. Uh, zag ik een statistiekje voorbij komen laatst. Um, maar een ander punt is dat je bijvoorbeeld in India, wat altijd geroemd wordt als uh, een heel erg plantaardig georiënteerd land, weet je wat ik ga zeggen? Nee, maar ik weet wel iets over India, waarvan ik ook denk, hmm, dat is voor het milieu ook niet altijd even goed. Nou ja, en uh, ik weet niet waar jij nu aan uh, Hout stoken. Hout zijn. Ik ben er ik, geweest in het noorden daar en uh, ja. echt iedereen, en het is ook heel logisch, want het is hartstikke koud daar s avonds, ja. uh, hutjes met allemaal uh, ja, hout. hout, je ziet overal rookpluimen. Ja ja, ja. Nou ja, dat, dat weet ik dan weer niet. Maar uh, uh, dat is ook niet goed. Is niet goed. Is niet goed. Maar wat je dus ook ziet, uh, is dat uh, in zo'n land als India... Uh, juist meer vlees wordt geconsumeerd. Dat is natuurlijk een gigantisch land. Dus als daar steeds meer mensen meer vlees gaan eten... Ja. heeft dat gigantische impact op de wereldwijde vleesconsumptie. Ja. En um, uh, ja, hetzelfde geldt voor een land als uh, weet ik veel, Irak... Daar is, wordt, is dan weinig vlees geconsumeerd afgelopen, maar dat komt gewoon door de oorlog en de armoede en en en. Dus dat betekent dat als het weer beter gaat, gaan ze ook weer vlees. He, dus je ziet eigenlijk de tendens dat het beter gaat in de wereld overal... Betekent dat mensen vlees gaan eten? Want vlees is altijd gezien als een luxe product wat je je kunt veroorloven. En het hele beeld van, uh, nou ja, goed, dat was ook weer een heel verhaal over Inder. Heeft ook met cultuur te maken van uh, uh, het kastensysteem. En dat komt, nou ja, goed, hmm. heel verhaal. Maar dat, dat hele Gewoon De status dat, van het eten van vlees. Ja, ja, nou, en daar zeg jij een belangrijk woord: status. En dat geldt dus voor het eten van vlees. Het geldt voor foto's, uh, vliegen, vliegen. Gewoon spullen. Ja. ja. Ja. Gewoon kapitalisme, spullen, hebben, hebben, hebben. Eh, dus, Weet het, je wat ik ook zo raar vind? Dat vind ik, nou, raar. ik vond het eigenlijk ook wel heel grappig, als ik eerlijk ben. Uh, maar ik vind het ook wel sneu dat dat dan zo onwijs wordt uitgemeten overal. Dat er was laatst een... Uh, volgens mij was die ook van de Extinction Rebellion. Zo'n meisje aan de telefoon bij een Engelse journalist. En toen vroeg ze... Uh, ja, ja, we, we moeten minder vliegen met z'n allen. Laten we het gewoon één keer eh, per jaar. en uh, Meer hoeft echt niet. En als je niet... Als het ergens anders mee kan, doe dat dan ergens anders mee en niet met dit vliegtuig. En toen vroeg die journalist aan haar, uh, wanneer is de laatste keer dat jij op vakantie bent geweest? Nou, toen viel ze een beetje door de mand, want dat was gewoon een heel jong meisje. en Die gaf er gewoon heel eerlijk antwoord op. Die zei, ik ben met mijn ouders naar Bali geweest uh, van de zomer. Ja. Nou, die werd helemaal afgebrand, toen al, in het programma. Ja. Maar dat heb ik echt overal op Twitter terugzien komen. Ja. En dan denk ik, ja, het is best wel sneu, want dat meisje is natuurlijk gewoon eh, 15, 14, 15 jaar of zo was ze. Ja. Ja, ik snap dat je dan niet heel de wereld... Je kan het niet allemaal even goed... Maar je hebt wel gewoon een bepaalde, wat je net zei... De intentie om het yeah. te veranderen. En ja. om een positieve boodschap te laten horen. Jongen, laten we iets doen aan die, aan die ja. problemen. Maar dan wordt zo'n meisje compleet afgemaakt. Ja. En ja, ik moest er ook om lachen, want het is natuurlijk een beetje hypocriet. Hè? Als je aan de ene kant vraagt, willen jullie allemaal wat minder vliegen? En je bent zelf naar Bali geweest en dan denk je, ja, oké, okay, whatever. Ja, maar Rob, ik ontbreek je, want dit nee, is dus precies graag. weer het verhaal... ...van dat mensen op hun individuele beslissingen worden afgerekend... ...terwijl het systeem is het probleem. Ja, nee, dat heb je helemaal En gemaakt. dat is de reden dat zo'n verhaal ook zo wordt opgeblazen... ...want het is in het belang van de status quo. Ja, hè? Dus het gebruikt. systeem, dat zijn de media uh, die uh, worden uh, geoond door... Nou, Twitter Elon Musk mm -hmm. uh, uh, alles wat hij had kunnen doen met dat geld had hij uh, uh, wereldvrede, of hoe zeg je dat? Uh, honger, wereldhonger, kunnen beëindigen met het geld wat hij heeft gebruikt om Twitter te kopen, dus ja. Uh, think again. Die man heeft gewoon één uh, uh, doel. En dat is uh, schaamteloze zelfvrienden. <laughs> schaamteloze. <laughs> ja. Weet je, dus het zijn gewoon die, die mensen aan de top. Als een stel kleuters zitten, ze gewoon alles bij elkaar te graaien. En al het speelgoed. En niemand anders mag ermee spelen. En helaas is het geen speelgoed. Maar het gaat gewoon om de middelen die mensen nodig hebben om te kunnen leven. He, dus het gaat gewoon om voeding, uh, eten, drinken, dak boven je hoofd. Uh, uh, onderwijs, weet ik veel. Zoveel hebben mensen niet nodig. Niemand heeft zoveel nodig. Nee. Hoe kun je het in je hoofd halen om die mensen te verheerlijken die dat allemaal het gewoon het leven van de andere 99% naar de knoppen helpen. En dat is het probleem. En niet zo'n meisje aan de telefoon die ja, met haar ouders naar Bali is geweest. Natuurlijk gaat ze mee met haar ouders naar tuurlijk. Bali. Jij zou ook met je ouders ja, mee gaan ja. naar Bali. Ook al, al denk ook. niet ouders. thuis, thuis mocht, mocht blijven als nee, ik uh, 15 mocht was. niet eens thuis blijven in je nee. eentje. Je hebt geen enkele keuze. Dus het, weet je, en dan denk ik, ja... Dit is het probleem. Dat als we elkaar daarop gaan lopen afrekenen, dat is niet wat we moeten doen. We moeten samen tegen de lobby en tegen het systeem. Maar een van de dingen: jij vraagt: van, heb je hoop? Nou, wat, wat ik lastig vind: kijk, je kan wel protesteren, maar hoe ga je het dan doen met elkaar? En ik weet niet, 1, 2, 3, een antwoord op... oké, okay, als we stoppen met die export van die varkens... en die uh, rundere vlees, weet ik veel wat allemaal. Als we stoppen met uh, uh, het fossiel uh, uit de grond te halen... waar draait onze economie dan op? En volgens mij is dat een beetje de soort grote hamvraag. En denk van, uh, er zijn antwoorden uh, in de agenda. Ik weet het niet hoe het anders kan met elkaar... Um, ja, volgens mij is dat meer de vraag van... Hè, wat ik net ook zei over informatie. Uh, maar wat doe je er dan mee? Dus hoe gaan we het dan doen met elkaar? En volgens mij is dat een beetje de grote... missende factor ja. in het verhaal. Ja. Van, ik denk dat... Uh, Echt de 99 eigenlijk echt wel weet dat we dat vlees eten dat niet, het niet goed is. Dat is dit. niet goed. Nee, nee, nee, nee. En dat al die olie uit olie de olie is, is niet goed. Nee, is al eindig. Plastic, al die plastic, al die kleding anders. moet ik denk dat echt de meeste mensen dat wel snappen en wel weten. Ja, maar hoe ah, dan? Maar hoe dan? Ja, precies. Ja. Maar hoe dan? En dat is het grote, uh, uh, uh, de grote vraag. Uh, waar we uh, een antwoord op uh, moeten zien te, te gaan verzinnen met elkaar. Of in ieder geval een soort van uh, gesprek uh, of een opening van hoe, wat dan? En uh, om hoeveel geld gaat het dan eigenlijk? Want wie heeft dat overzicht van de economie? Hoe? Hoe een groot deel van het bruto nationaal product eh, bestaat de veeteelt uit? Eh, en, de, en de fossiele eh, industrie en de, alles wat erbij komt. De bruins en de weet ik veel wat. En, eh, en hoe kunnen we dan met elkaar de broek ophouden? En ja. daar gaat het volgens mij om. Ja, dat lijkt mij ook. En, en, en de vraag is ook een beetje, hoe, hoe komen we los van een systeem... dat eigenlijk gewoon wereldwijd bestaat inmiddels en uh, floreert? En als je dan als... Nee, kijk, ik kan me voorstellen... ik heb, dat is ook alweer 15 jaar geleden. Wat word ik toch oud? Uh, bij GroenLinks gewerkt. Je en... leeft nog steeds. Ja, nou, zeker. En een stukje wijzer. Oh, je Noemt hebt bij GroenLinks gewerkt? Ja, ja, ja. Als fractiemedewerker. En toen heb ik... Uh, weet ik nog heel goed dat er toen... Uh, uh, vanuit de, de, de, de community een beetje opkwam. We moeten alles heel lokaal zien te ja. fixen. Dus ook bestuur van, van zaken. Dus gewoon het liefst eigenlijk in je eigen straat. Ja. Gewoon liefst nog. Maar dat is een beetje moeilijk te realiseren. Maar in je eigen wijkje zorg dat je met elkaar weet van, oh, daar gaat het niet zo goed met die. Ja. Uh, nou, dan moeten we daar een beetje, misschien een beetje... Gewoon letterlijk een community vormen met elkaar. Ja. En dat geldt dus ook voor nou, het telen van je groenten, van ja. je eten en zo. Ja. Dus eigenlijk, ja. eigenlijk zou dat... Maar ja, hoe dan is weer de goede vraag ja. van, hoe krijgen we zo'n systeem? Want nu, ja, het, het wordt allemaal... Ik, heb het, ik, ik het vind het ook lastig om daar überhaupt mee in te duiken, want het is, die economie is zo ingewikkeld en hoe ja. dat allemaal werkt wereldwijd. ja. ja. Ja. Als je het dan hebt over hoop, dan, de, dan ja, is het bij mij ver te zoeken als het daarom gaat. Dan denk ik, ho, ja. Hoe dan? Want ja, ik, ik, ik zou het gewoon letterlijk niet weten hoe het moet. Nee, nou en dat is precies, uh, want uh, dat vind ik dus ook lastig. Want uh, als je kijkt van uh, inderdaad zelf je groenten verbouwen. Ja, uh, leuk. dat kan nog wel, moestuintje. Uh, uh, ja, nou, dat zeg jij nou, maar hoe hoeveel vierkante meter heb jij ja, nodig... Ja, ja, om daadwerkelijk om in jouw groenten ja. en, en fruit... Uh, en, en uh, pulvruchten, weet ik veel wat, uh, behoefte te voorzien. Zeg ja, dat maar. red je niet met een paar vierkante meter. Dat red je niet nee. met je tuintje. En, en ook niet met je balkonnetje. En ook niet met je moestuintjes. En zo. Dus dat is allemaal een beetje, dus uh, ja, ook dat hele bewustwordingsverhaal: dat we moeten bewust worden van dingen. Denk van nou, we weten, we zijn al voldoende bewust. We hebben nu nodig om uh, uh, naar oplossingenruimte met elkaar te gaan kijken. Wa waar zitten de oplossingen? Wat is de oplossingsruimte? En hoe gaan we het dan met elkaar fixen? Ja, en hoe voorkomen we dat mensen toch maar uh, kiezen voor dat gemak elke keer? Want daar gaat het er uh, eigenlijk ook wel om. Want ik weet in de buurt. Dat was in ieder geval vorig jaar zo. Misschien is het nu inmiddels niet meer zo. Omdat we waarschijnlijk weinig mensen er gebruik van hebben gemaakt, denk ik dan. Er uh, was een soort van initiatief dat je bij allerlei boeren hier in de omgeving. Ja. Nee, kon je aansluiten en dan kreeg je daar je groenten van. Ja. ja, dat weet ik ja. Mijn moeder deed ook aan dat soort dingen mee. En ik heb ook wel eens aan zo'n groentepakket of zo meegegaan, maar ik heb dat ook afbesteld na drie keer. En mijn ja. moeder heeft dat ook afbesteld na iets meer waarschijnlijk keren. Omdat het dan uh, ja, niet werkt, dan had ze het elke keer over. En uh, zij is dan, uh, mijn moeder is in de tachtig uh, met haar vriend samen, zij eten gewoon niet zoveel groenten. En bovendien moet je dan elke keer dat wat er in het ja. pakket zit uh, koken. Eten. Ja, dus, um, dus dat werkt niet. Maar ik heb ook over dat maar dan, dan ding... is het een beetje gemak. Want er is makkelijker mee vanuit de supermarkt nou, te gaan. Nou, gemak, als je maar dat... Die spinazie, ja. dan, uh... maar, maar gemak klinkt nog, vind ik, een beetje te... Uh, soort, ja, denigerend of zo naar de mensen toe. Van, het gaat gewoon over wat is haalbaar. Ja, oké. Okay. Dus het gaat over wat is haalbaar. En het is dus niet haalbaar als je elke week een tas met groenten krijgt... om dat ook daadwerkelijk uh, te gebruiken aan de ene kant. En uh, ja dat je dan ook krijgt wat je nodig hebt, zeg maar. Dit, dus dat, dit, dit werkt gewoon niet. Maar... Een van de dingen waar ik ook over na heb zitten denken, hè, weer terug naar dat avondeten: van hoe zet je nou eten op tafel eh, voor dat gezin? Eh, en iedereen lust alles niet. En, eh, moet je, en, en jij hebt je best gedaan, niemand is dankbaar Wat de ellende. Raar. <lacht> <lacht> ja, de lijf. Maar um, uh, dus daar had ik het over met een, een bevriende buurvrouw Van uh, het is heel eigenlijk heel onlogisch dat je allemaal dit. Geijkel zitten doen, elke avond in je eigen keukentje, in ja. alle straten van Nederland. Het ja. is zoiets van inefficiënt. Weet je? Denk van, uh, ja, je zou toch, dat heb ik al vaker gezegd, ter terug moeten naar een soort van, uh, ik ook eén keer in de zeven dagen, eh, samen met zeven huishoudens of zo, weet ik veel, en dat je op die manier dat je dat slaat er gewoon nergens op, dat je dat allemaal in je eentje aan het eh, ja. Elk zinnetje aan het eikelen bent op die manier. Twee, twee dingen, ja, eens lijkt me echt ook best gezellig, ja, is ook Stukje. Een sociaal contact met elkaar en je, nou, ja. puntje twee. Als ik me echt zo voel als jij uh, vandaag. en uh, uh, Zoals ik me gisteren en eergisteren voelde. Uh, no way dat ik met al mijn hele buurt hier ga zitten eten. Ja. Dan deed ik echt even gewoon een boterham. En dan uh, bekijken ze het lekker allemaal. Ja. Maar ja dus mis... dat soort dingen. Het is allemaal gezellig als je community vormt en zo. Maar met ons uh, hoofd is dat toch ook af en toe best vervelend. Ja, maar misschien... Ja... Uh, uh, uh, uh, yeah. Ja of niet, en helpt het, wilde je zeggen. Ja. Heb je tenminste dat gedaan op die dag? Ja. Gekookt voor die andere zes uh, gezinnen? Ja. Of ja. inderdaad, misschien voel je, je heel slecht en dan uh, bel je een van die andere mensen op en zeg: Ik voel me echt kloten. Uh, ik zie het even niet zitten. Uh. En dan heb je een gesprek en dan, daarna, en dan kom je op een andere oplossing misschien. Kan ook. Dus, maar ik, ik weet ook niet wat de oplossingen zijn. Dat wij hier, kunnen wij hier natuurlijk met zweetjes ook niet. Als het zo simpel was, dan was het al opgelost. Ja, dat denk ik ook. Maar um, ja, ik denk wel dat dat is uh, uh, uh, een, uh, iets wat we nodig hebben. En, um, dus daar zijn ook wel uh, binnen die klimaat... En er is ook een uh, emotioneel proces wat daarbij hoort. Hè? Dat je door, de, door een stuk rauw heen gaat van dat we Onder ogen zien dat hoe we het nu aan het doen zijn met elkaar niet werkt uh, duurzaam en uh, dat het dus volgend jaar nog heter wordt in de zomer en uh, dat er dus uh, nog meer mensen doodgaan en dat we ook een nieuwe pandemie krijgen door die hele veeteelt die we maar aan het doordoen zijn met elkaar, weet je. En dus dat... Kunnen we over een paar jaar zeggen, ja, we zeiden het toch. We weten wel lang. Ja. Dat Van corona wisten we ook al lang dat het eraan kwam... als we hadden geluisterd. Maar ja, we luisteren niet, want het is gewoon een, een rijdende trein. Dus heel erg moeilijk om die trein uh, te veranderen. En, maar daarom uh, gaan we dus op het spoor zitten en op de weg zitten. Om te laten zien van, het moet echt anders. Ja. Maar het andere stuk dus van, uh, uh, hoe dan? Ja, Dus uh, dat is, en dan denk ik van, ja... Uh, nee, dat weet ik ook niet altijd. En dat is inderdaad uh, ook wel een stuk misschien van mijn depressie. Denk je, ja, jezus. Maar ja, goed, misschien moet ik dan toch meer aan de slag met dat stuk van hoe dan. En dat inderdaad het buurtwerk. Ja, echt het lokale karakter van ja, dit soort oplossingen. Ja, boeken. want ja. Dat, dat is ook wel, uh, en dat is ook wel, zul je ook herkennen van dat juist als je in de buurt aan de slag gaat, dat kan... Uh, hele mooie dingen opleveren... maar het kan ook uh, enorme... rijdende rechtersituaties... Uh, aan het licht brengen. Ja, als het... Uh, uh, je kan er niet omheen, die buren. Dus het is niet van uh, alleen maar de leuke dingen. Het is ook de rottige dingen... en de schutting -issues en, uh, ja. Uh, het is Ja, geluidsoverlast. Schutting. Ja, geluidsoverlast. Stinkende... stinkende gerechten... die mensen in het portiek maken... Ja. ja. Dus ja. Hey, je zei helemaal aan het begin: het bipolair jasje, dat bipolaire uh, jasje dat doe je niet zo graag meer aan. Hè? Dat, nee, uh, nee. Waar, waar, waar zit hem dat in? Maar, waarom nou, niet? dus wat, wat heeft te maken met labels? Dus uh, ik zat net uh, in de trein een stukje te luisteren van uh, jouw meest recente podcast die nu erop staat met Nathalie, die mm -hmm. uh, autisme heeft en juist heel graag die diagnose wilde. Nou, ik heb uh, ook die diagnose heb ik, uh, aangepast en uh, ja, heb ik soort gekregen, maar goed, niet door... Een uh, specialistisch centrum. Dus het was op een gegeven moment ook zo van. Nou van de negen kenmerken heb je moet je er vijf hebben. Mm -hmm. En je hebt er zeg maar vier. En half. Dus wat wil je zelf? Zo, en toen was ik ook heel depressief. Maar dan dacht ik, ja, zo, ja, jongens, jullie zijn de godverdoorde experts. Moet ik het moet nou ik gaan, het gaan doen, bepalen? Wat wil je zelf? Ja, zal ik hem aantrekken of niet? Maar daar komt het wel op neer. Ja, dit, is dat is, dit is wat de uh, diagnose uh, waar je dan heel veel jaren voor moet studeren. Om dat te kunnen afnemen. <laughs> al die ellendige vragenlijst. En je voelde je al rottig. Uh, en denk van, ja. ah ja, laat ik nog een vraag. Gaan beantwoorden met hoe vaak ik aan zelfmoord denk, dan ga ik me echt beter voelen. Dus denk even van het ja. stuk wat overgeslagen wordt: is elk contactmoment is een interventie. Alles wat je doet, is een interventie. Diagnose: we zijn geen soort plantje die je onder een microsoft... Terwijl, ter, Weet ik wat zo'n plantje ervaart als je nee, die eerst nee. in stuk snijdt nee. onder een microscoop? Is dat plantje misschien ook helemaal niet gelukkig? Weet je niet. Weet je? Maar je kan een mens niet onder een microscoop... En dat, dat, dat hele gedachtegang slaat gewoon nergens op. Dus um, dat, die diagnose van bipolair heeft mij een tijdje heel erg geholpen. Namelijk in het stuk van... Uh, om uh, mensen uit te leggen van waarom ik soms heel uh, outgoing en zelfverzekerd en weet ik veel wat allemaal overkom... en soms uh, helemaal niet, heel teruggetrokken en dit. En um, dat heeft mij geholpen, ook in de periode hè, dat ik uh, op het schoolplein of zo, hè, dat je uh, vaak dezelfde mensen ziet... En dat ik uh, een gevoel had dat ik dat heel erg moest gaan uitleggen. Dat uh, van, op het schoolplein toen je jong was zelf of met nee, kinderen? Nee, toen, toen de kinderen nog op ja, de basisschool ja, zaten. Precies. Dan ja, kom ja. je nog op het schoolplein. Later niet meer. I know. Het is een fase. Geniet ervan zolang het duurt. Nou goed, in corona was dat natuurlijk ook weer niet. Maar ja. um, uh, nee, dus ik had het idee dat ik dat moest uitleggen aan mensen. En um, dus voor mij was het uh, om dat te vertellen aan mensen... was een soort van van tevoren... Uh, was een soort handig want dan hoefde ik niet meer elke keer uit te leggen. Dus dan heb ik ook een tijdje zo'n groen uh, strikje gedragen. Oh, echt? Ja, ja, ja. En ik had er ook eentje gemaakt die wat groter was voor op mijn fiets. Weet je wel, dat mensen het aan mij konden zien. En, maar dat is eigenlijk meer een proces wat je voor jezelf doet, want dan blijkt dat de meeste mensen. Ja, maar niet weten wat het is. Dus. Nee, maar <laughs> dat ook. Nee, maar die interesseert het. Die hebben helemaal geen behoefte aan heel die verhalen van jou, nee, zeg maar. Nee. En de mensen die um, het wel uh, willen weten, of voor wie het belangrijk is, die weten het al. Precies, ja. Dus het is, het is eigenlijk, eigen, dus ja, dus het is. Maar het was een heel interessant proces van uh, coming out. Dus ook veel respect voor uh, alle mensen in de LGBTQ uh, queer community. Van, uh, uh, omdat je gaat ook daardoor ontdekken: van ja, wie zijn er eigenlijk belangrijk voor mij? En wie uh, moeten dat weten van mij? En wie wil? Hè, hoeveel, hè, dus dat stuk van hoe. Wie. Soort in kaart die mag brengen. in mijn hoofd uh, Ja, soort in kaart brengen van de relaties in je leven, zeg maar. Dus dat, dat stuk, dat was heel erg prettig. Um, en, um, maar toen later... Um, uh, ja, dus ik, heb, ik gebruik ook geen medicijnen. En er is ook niet echt een soort behandeling die erbij helpt of zo. Dus ja, nog weer een keer... Nee, heb je helemaal nooit eentje gehad waarvan je dacht... Hm, zo, ik heb... Zin. CGT is dat uh, volgens mij, uh, cognitieve gedragstherapie. Da daar heb ik wel redelijk wat... De rest ook niet, hoor. Um, allemaal vrij en wat nutteloos. En wat heb jij aan die CGT? Wat heeft jou daarbij geholpen? Kleine, kleine maniertjes vinden om... Uh, als ik bijvoorbeeld... Uh, ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik me altijd... als Ik, ik moest met de bus naar mijn werk toen ik bij Groen, GroenLinks werkte. maar me altijd onwijs kon irriteren aan mensen in de bus die zaten te bellen. Of gewoon uh, überhaupt zocht dus allemaal die mensen om me heen en zo. En dan werd ik echt daar kom ik echt meteen al was mijn dag helemaal over dus ja. wel, nou en kleine trucjes leren door te denken oké okay, je hoeft dat niet je kan het wel horen maar je hoeft er op zich niet iets mee ja. Dus als iemand iets dom zegt in een bus, eh, laat ja. hem lekker iets dom zeggen. Hoef ja. jij niet van te denken, oh, al die domme mensen omheen. Me ja, ja. En dat deed ik vaak. Dus de, ja. ik heb mezelf moeten leren, nou ja, gewoon <laughs> normaal te gedragen, zeg maar, in een bus. Ja. Eh, en op andere plekken, waarvan, ja. nou, waar, waar me dat niet altijd lukte. Dus, dus ja. kleine maniertjes vinden om dan eventjes weer nou, mezelf even... De, de confrontatie eigenlijk met mezelf even aan te gaan. Dus even een soort van spiegelvoortuig van waarom doe je dit nu? Ja. Is dat handig? Nee. Oké. Okay. Ja, ja, ja, hoeft niet. Ja. Um, ja, nee. Voor mij was het, uh, was de CGT helemaal niet behulpzaam. Want, um, omdat de emotie zo sterk is, zeg maar. Dus dan uh, moet je beginnen bij die gedachte. En denk van ja, maar de gedachte is een soort van gevolg van de emotie. Dus. Dat is voor mij een beetje een ja, paard ja. achter de wagen spannen verhaal. Dus bij mij... Maar kon hem wel remmen? Want die emotie zat er... Die klopt wel wat je zegt. Het begint bij die emotie. Ja. En dan pas die gedachte. Maar ja. door die gedachte dan een klein beetje te proberen te... Het is toch weer relativeren. Ja. Dat is het eigenlijk een beetje. Ja. Wordt het niet erger? Ja, ja, ja. Het gevoel. Ja, ja, ja, ja, ja. Um, ja, dat is grappig. De situatie van de bus roept bij mij weer iets heel anders op. Namelijk dat... Uh, hoe gevoelig je bent voor... Ik ben ook heel gevoelig voor zo'n situatie in een bus. Uh, zeg maar de sfeer in een bus. Ja, uh, of bijvoorbeeld in een rij kan het ook zo zijn... Ja. dat mensen zich beginnen te ergeren aan... omdat er één iets voor in de rij gebeurt. Omdat het vastloopt voor in de rij. En dat ja. iedereen zich daaraan gaat lopen ergeren. En um, daar kan ik ook last van hebben. Maar dus wat mijn soort uh, special talent uh, op een gegeven moment... van wat kan ik nou... En ik kan dus in zo'n situatie, en iedereen kan dat, maar um, als ik daar last van heb, dan kan ik zo'n situatie zeg maar ontzenuwen door het gewoon even te benoemen te, bij degene, eh, even een gesprekje met degene die voor me in de rij staat, zeggen, oh diegene heeft zit een beetje te eikelen, hè? Ja, hè? Mm, ja, yeah. oké, okay, klaar, weet je, dat is het, gewoon even benoemen. Dus um, dat... Herken ik wel zo'n situatie, maar dat heb ik niet dankzij CGT. Het is heel grappig, want ik heb echt dat heb ook aan moeten leren. Ik doe eigenlijk exact het tegenovergestelde. Oh, ja. ja, ik, ik ga dan proberen te zeggen: Ah, joh, we hebben het allemaal wel eens druk. Ja, maar Weet dat is... Het oh, oh, oh, maakt er niet uit. Misschien heb ze een moeilijk dagje. Ja, maar, dat, gewoon... maar dat is hetzelfde. Van je benoemt het. Ja, dat ja, benoemen is hetzelfde. Ik bedoel, ja. doe je het hardop of doe je het in je eigen <laughs> hoofd? Nee, nee, nee, hardop. Nou, dus precies. dan zeg ik tegen iemand die, die zich nou, loopt erger ergen. Joh, doe rust. Ja, maakt er niet uit. Ja, nee. maar dat is dus precies hetzelfde. Dat je het ontzenuwt. Dat je het gewoon even door het... Eh, zeg maar der... Te benoemen en te erkennen in de publieke ruimte door het expliciet. Geef je het ruimte en daardoor uh, ontzenuw je. Daar is het is net ja. alsof je een speld in die ballon, ballon leept. Ja, nou, de, de frustratie is weg. Dan. Ja, ja, ja omdat het er mag zijn. En dat doe jij op dat moment. Ja, dat klopt. Ja, ja ik oh. zou je ook wel moeten leren hoor. Om te doen. Ja, en het werkt heel goed. Het werkt als een trein. Ja. Het is geniaal. Ja. En um, het leuke daarvan is, je krijgt daarvoor heel leuke gesprekken vaak ja. ook. Uh, want dan is zo'n opluchting. Ja, want iedereen voelt dat. Iedereen voelt dat. Ja, iedereen zit daarmee, ja. zeg maar. Want we zijn allemaal verbonden met elkaar. En um, dus op die manier heb ik dat heel vaak ervaren, dat ook in de trein en zo, dat mensen zijn zo super aardig. Ben je religieus? Uh, nou, wat bedoel je? Nou, als je zegt verbonden met elkaar, ja. dan denk ik... Uh, nou, ja, komt er met hele religieuze component in mijn uh, hoofd op. Ja. Oh, nee, nou ik uh, ja, nee. Dus ik ben niet uh, religieus opgevoed, uh, maar ik ben wel in die zin ja spiritueel dat um, ik heb heel. Uh, Oké, okay. dus ik heb allerlei dingen gedaan in heel die uh, het proces van al die depre uh, depressiesperiodes en hoe ga je daarmee om? En um, dus het eerste was met Trilby, um, uh, helende reis heb ik gedaan. Uh, uh, uh, ik heb uh, verschillende soorten. Uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, gelij, uh, meditatie en energiewerk en lichaamswerk gedaan en um, uh, dus ik geloof, ik ben heilig overtuigd ik heb ervaring dat uh, energie een, uh, dat er uh, bepaalde vormen van fijne energie zijn die we nog niet wetenschappelijk kunnen meten, uh, maar die gewoon er zijn en een belangrijke rol spelen in uh, ja, hoe we zijn. Hoe we ons voelen. Hoe we doen. Wat we kunnen of niet kunnen, zeg maar. En um, ja, dat kun je spiritueel noemen. Als je, want dat, he, voor mij, chakras, uh, chi, uh, karma, dit soort dingen. Dat is allemaal een beetje verschillende namen voor mm -hmm. hetzelfde. Voor, zeg maar, die verfijnde energie. Dus misschien, uh, ik heb dit ook niet zelf verzonnen. Dat uh, is een... Uh, theorie die heet uh, Deep Field Relaxation. Dat is een vorm van geleide meditatie die ik ook heb ervaren en die ik ook kan geven. Hè. Dus okay. ik, heb, ik ben ook zo iemand die een coachingspraktijk heeft uh, met <laughs> alle methoden die mij hebben geholpen. Ja, en die vervolgens oh, niet uit. loopt. Ja, ik ben er zo in. Want het loopt niet, want weet ik hoe dat moet met marketing en al die ellende. <laughs> ja. ja, maar. Um, uh, en plus uh, het probleem dat dingen die je één keer mij, mij helpt dat het één keer en daarna niet meer. Ja. Jammer, was leuk. Ja. Dus, um, uh, uh, maar, dus ik ben overtuigd dat we dat het gewoon, uh, zeg maar, uh, ja, dat wij bestaan uit uh, allemaal uit energie. Een hele uh, grote verdichting van de energie, en, maar een hele uh, verfijnde vorm van die energie is gewoon overal aanwezig en die verbindt ons... Iedereen en alles met elkaar. Dus ik zeg iedereen en alles. Dan heb ik het dus ook over dieren en deze tafel of een kopje. Het is allemaal hetzelfde soort energie. En is dat een, een natuurkundig uh, component die we nog ja, niet kennen? In, ja, okay. in mijn ogen is dat echt een natuurkundig component die we nog niet kennen. Dus een vriendin van mij uh, uh, die uh, werkt als loopbaancoach, maar die werkt ook met ja, meer energie. Uh, dingen uh, is daarom vroeg ik van: wat bedoel je met religieus? Want zij is zelf heel religieus opgevoed, maar uit de kerk gestapt, dus dat is weer een hè, institutionele religie is ja, weer iets anders. Iets anders. Terwijl uh, ook binnen kerken en dit soort gemeenschappen uh, wordt ook met energie gewerkt, dus het, het, het werkt wel, maar het is niet afhankelijk van per se. Um, uh, maar zij heeft bijvoorbeeld uh, uh, in een uh, coaching sessie... Um, dus een van de dingen waar ik nu mee werk, dat heet uh, IMT. Dat is een uh, evolutie van EMDR. En um, dus dat werkt met oogbewegingen. Mm -hmm. En um, ja, dat is eigenlijk een manier om bepaalde vastgelopen processen in je hoofd uh, even te resetten. Dus uh, dat je, zeg maar, iedereen loopt rond met, zeg maar, syntax-error dingetjes. En dat kost continu energie. En als het er te veel zijn, dan loop je gewoon vast. En uh, die moet je resetten. En dat kan door een goed gesprek misschien, of door te huilen, of door heel hard te lachen. Of misschien, sommige mensen doen het waarschijnlijk door sport. Maar het kan ook met uh, dit uh, imt. Of uh, Integral Eye Movement Therapy. Dus je moet eigenlijk misschien IEMT zeggen. Mm -hmm. um, eh, en zij had dat dus gedaan bij een, uh, bij een uh, cliënte. En dat IEMT werkt ook als een detox. Dus je moet dan ook veel drinken oh. daarna. En um, water. <laughs> Goed dat en, je het er even bij zegt. Ja. Water drinken. En, uh, maar zij had. was in de zomer. ze had zo'n luchtreinigingsapparaat. Uh, daar in de kamer staan. En. Um, ja, toen. Uh, nadat ze dat. Uh, IEMT-proces had uh, gedaan met die persoon... toen uh, sloeg die luchtreinigingsding uh, heel erg aan. Dus uh, opeens was er een, een verhoogd gehalte van afvalstoffen... blijkbaar in de lucht. Hm. Nou, zoiets, ja dat bevestigt mij in de gedachte... dat het dus daadwerkelijk ook een fysiek effect heeft, zeg maar. En uh, wat jij dus zegt... dat het inderdaad een soort natuurkundig ja. uh, uh, fenomeen is... wat wij nog we niet... niet, waarnemen. Nog niet uh, we nemen het wel waar, want we reageren erop. En dat ervaren we dan... Als als emoties of stemming of sfeer of zo. Um, maar uh, wij kunnen het nog niet wetenschappelijk meten. Dus daarom is het nog niet echt. En ja. daarom word je weggezet. En dat is uh, de paradox in de wetenschap. Dat uh, veel vernieuwing eigenlijk wordt tegengehouden. Wetenschappelijk eigenlijk vrij reactionair. Wetenschap is meer een manier om te bewijzen... de dingen die we weten die dat wezen. er zijn. Ja, het ja, is dus een soort eh, boekhouding eigenlijk. Ja. Zeg maar. Dat is heel een beetje... Administratie. Delegeren. Eigenlijk ja. administratie. En daarom heb ik me daar ook nooit toe aangetrokken... en voel ik me nu veel meer tot kunst aangetrokken. Want dat is waar nieuwe dingen worden geschapen. Ja. En dat is ook een van de dingen van... oh, nu voel ik weer een beetje dat enthousiasme... wat ik het afgelopen half jaar had. Van, uh, hè, als je het hebt over... hoe gaan we het oplossen met elkaar... dan moeten we veel meer kijken naar de kunst en aan de slag met en ruimte geven aan en podia en, en plekken creëren... en manieren vinden om uh, de kunsten te integreren in... Uh, weet ik niet, maatschappij, bedrijfsleven, dingen... en uh, dat te laten voeden, die creativiteit, zeg maar. Dat is wat we nodig hebben om die verandering te krijgen. En kijk, de wetenschap uh, zegt alleen maar van... oh, fout, fout, fout, dit is fout. Maar niet van waar moeten we dan naartoe met elkaar? En uh, wetenschap is eigenlijk ook niet innovatief in zichzelf. Nee. is eigenlijk heel reactionair. Ja. En... Um, ja, dus dat is mijn antwoord op je vraag. Ben je spiritueel? <laughs> Dit zouden sommige mensen spiritueel noemen, maar ja. um, uh, voor mij... Uh, dus ik ben ook, wat ik zei, mijn ouders waren wetenschappers. Het is, is eigenlijk helemaal niet zo heel spiritueel. Hè? Als je zegt, uh, van, het is gewoon een natuurkundig proces ja. Uh, ja. dat we nog niet kennen. Ja, dat is wat het is. En, um, dus maar de... zit je dan, is, is er dan wel, daar ben ik wel benieuwd naar. Is het net zo'n proces als zwaartekracht of... Is het een. Uh, moet ik er ook een soort voor een morele component in denken? Dus is het ook een beetje zit er ook een beetje goed en kwaad en liefde en uh, dat soort ja. dingen in jouw gedachten als het hier. Als het hier um, nou um, Is die energie positief of is die energie uh, helemaal niks? Uh, niet positief nee. en, en niet negatief? Nee, het is zoals het leven. Het is er gewoon. En um, het verschil denk ik wel met zwaartekracht uh, is een soort of hoe wij het beschouwen, is een soort buiten onszelf... niet beïnvloedbaar aanwezige kracht. Die we eigenlijk ook niet echt begrijpen. We nee, kunnen het wel we helemaal mee. niet. We, we weten helemaal we niet wat het is. We begrijpen geen bal van. Nee. Um, maar dit is uh, uh, een energie die wij wel kunnen beïnvloeden... met onze uh, gedrag en onze gedachten. En uh, liefde is daarin een heel mooi uh, voorbeeld van... Uh, uh, daarom is het ook bij de klimaatbeweging... gaat voor mij heel erg over woede en liefde. Dus woede is van uh, tegen uh, hoe het nu is en hoe systemen zijn. Maar liefde hebben we ook nodig om te gaan scheppen hoe we willen dat het wordt. Liefde is een scheppende kracht. En uh, liefde trekt ook uh, mensen uh, naar elkaar of naar dingen toe. En verbindt ook. En um, ja, dus misschien is het wel liefde. Het is wel interessant dat je dat dan ook zegt. Want dan, dan de oplossingsrichting waar we het net over hadden. Dus ja. dat je gefrustreerd wordt van het feit van de dingen die niet goed gaan. Ja. Ja. Maar positiviteit krijgt van de dingen die je kunt veranderen misschien ja. wel. Ja. Is dat het stukje liefde? Ja. En dat is die boosheid over hoe de wereld nu zit. Is het tegenover de tegenhanger ja. eigenlijk? Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat is het ook. Dat is het ook. Dus um, ja, liefde. ja. All you need is love and understanding. Nou ja, dat is wel grappig. Als je echt gaat luisteren naar muziek... dan zijn dus heel veel, eigenlijk bijna dus alle muziek... Ze zou er muziek... eigenlijk een liedje over maar moeten maken, hè? over de liefde. Nou, dus, nee, ik zou er eens een liedje over moeten maken. Alle muziek gaat over liefde, maar vaak ook over deze soort woede. Over hoe dingen niet werken. Eigenlijk, als je op deze manier naar muziek gaat luisteren... bijna alle muziek gaat over... het zijn bijna altijd protestliederen. Ja. Dus uh, wat ik net zei, kunstenaars die. Zijn gevoel, echt wel... het gaat in ieder geval altijd, bijna altijd over gevoel. En gevoel is ook gewoon natuurlijk wel. Ja. Ja. Liefde en haat en verdriet en pijn en al die emoties. Ja. Nou ja, en dat is misschien wel even terug naar dat mediadieet. Van um, dat ik denk dat het belangrijk is dat mensen. Um, met hun eigen uh, gevoel verbonden zijn... en de mensen om zich heen, om hen heen... en niet een uh, soort van... ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, van wat je in de media allemaal aangeboden krijgt... het is bijna een soort hypnose of een soort afleiding... om maar niet uh, met jezelf te voelen wat, je, wat er in jouzelf eigenlijk leeft... of de mensen om je heen, zeg maar. Of je kan wel samen praten over het weer... of over uh, het weer is dan nog een soort van... Iets echt, zeg maar, wat hier echt is. Het is niet eens zo'n slecht. <laughs> nee, maar meer van alle dingen die overal in de wereld spelen, niet bij jou. Ja, ja. Dus waarom probeer je niet het op te zoeken met wat er bij jou speelt? Om daarover te praten of, of wat er een beetje naast ze echt aan de hand is, zeg maar. Ja. Ja. ja, ik vind het ook wel grappig, want mijn, mijn moeder, die dat doet ook wel een beetje een dingen, die heeft... Uh ook echt een hele lange afkeer gehad van het, van het nieuws. Ja, ook omdat het allemaal zo negatief was. En allemaal zo dramatisch. En allemaal zo op je humeur drukt. Dat ze toen heeft geprobeerd om de Goed nieuwskrant. Uh, dat is ook alweer echt twintig jaar geleden. Maar Leuk. te proberen. Ja, is niet gelukt. Want niemand wil dat lezen. Dat is een frustrerend. Heb ik ook een tijdje geprobeerd ja, om het goede nieuws uh, ja. uh, op te zoeken. Kleine goede nieuwsberichten, ja. leuke positieve ja. berichten. Ja, ja dat is ook echt een tendens. Dat heb, ja. Ja. ja, dat is ook echt een tendens bij... Uh, hoe heet het? Uh, volgens mij heeft nu.nl er ook een rubriek van gehad. en Dat is echt wel uh, niet alleen je moeder... Goed nee, nee, daarom haar. wil ik het zeggen. Want ja. dat, is, dat gebeurt regelmatig, zie je zo'n zo ja. initiatief opkomen. Ja. Maar als je kijkt naar wat het best gelezen wordt... is het toch steeds de, de, de drama's op de telegraaf. Uh. Ja, ja. Waarom willen we dat toch allemaal zo graag weten? Waarom zijn we niet gewoon wat meer geïnteresseerd... in de positieve dingen in het leven? Nou ja, wat ik zei, het is een soort hypnose. Het is ook wel makkelijk om gewoon uh, lekker te klagen... en te kankeren op dingen die ver van je bed zijn. En dan kun je je daarin verbonden voelen met elkaar... En, uh, en dan hoef je verder niks aan te doen. Ja. Dus het is een soort van um, gemak. Ja, misschien... dat is, ja, dat denk ik ook. Ja, ja. dus de vraag is. Uh, nou, wat ik denk een interessante vraag is: van welk klein stapje kan, kan je zetten? Kan iedereen zetten om, om uh, iets te veranderen? Als iedereen een klein stapje zet, ja, dan lukt het wel met die tanker. Weet je? Dus als iedereen. Uh, een stapje zetten om in plaats van... helemaal in dat nieuws te verzuipen... even te kijken van... Nou, misschien moet je een keer met je buurman praten. Uh, ik wilde net zeggen. Uh, vraag is gewoon... hoe uh, gaat het met jou vandaag? Ja. <laughs> ja, Dat zijn echt de kleine stapjes... die we echt gewoon met z'n allen zouden moeten ja. zetten. Ja. ja. En hoe... Uh, kunnen we dat beter voor elkaar zorgen... zodat we niet meer van die uh, instanties... überhaupt nodig hebben als de GGZ... Ja, ja. ja, gewoon eens wat meer naar elkaar omzien. Als er iemand gewoon een keer een, uh, iets laat vallen ergens in de zoemeld, dat je hem even oppakt en zegt: oh, gaat het? Weet ik veel. niet, niet iemand valt, maar een, uh, he, ja. een banaan of zo. Ja, ja even mensen helpt bij dingen. Ja. Dat geeft jezelf een goed gevoel. Ja, klopt. En dan nog die veestapel. Ja, in het milieu. En de, de stikstof, weet ik veel, we hebben zoveel draa... Ik bedoel, dat is ook wel een puntje. Hè? Je kan je ook wel de hele dag druk maken... om allerlei nieuwe dingen die er allemaal weer spelen. Dat is ook niet goed. Nee. Nou ja, dus dat is... Maar goed, daarin, dat is dus het, het idee van collectieve actie. Dat je dus samen verbindt om tegen dingen te strijden. En inderdaad misschien wel voor uiteindelijk... Uh, bepaalde maatregelen die voorkomen dat mensen zo extreem rijk kunnen worden of zo extreem veel macht kunnen krijgen. Ja. Nou als ja wij de, de hoe lang hebben we daar al over dan? Want ja. dat is ook, dat komt er ook niet van die miljonairsbelasting in. Uh, want dan gaat de VVD weer. Ja, maar je mag toch gewoon heel veel geld verdienen als je dat zelf wil. En daar denk ik ook, ja, daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar op een gegeven moment is het toch wel gewoon een grens. Dan kan je het toch niet meer opmaken ook. En dan hebben we er toch met elkaar veel meer aan... als we die welvaart een beetje verdelen. Ja, nou ja. En mogen... bedoel, heeft Elon Musk echt... Hoeveel, heeft hij hoeveel miljard? Ik heb heeft die die dat, ook geen idee. Heeft hij dat nodig? 100 miljard of zo, laten we zeggen? We, ik geloof dat Twitter kostte al 40 miljard Ja. Maar heb je dat nodig? Of heb je gewoon een soort van een half miljard ook wel genoeg? Ja. Om de rest van je leven een beetje leuk in te delen. Ja. Ik begrijp daar ook niets van. Maar goed, ja, ik heb ook geen miljarden, dus ik kan er ook niet over meepraten. Ik heb ook wel eens gedacht van, wat zou nou, hoe zou je nou, wat, wat, hoe zit zo'n persoon nou in elkaar, zo'n Elon Musk? Waarom? Ja, o, precies. Uh, ja. Ik wilde het straks ook zeggen tegen je. Maar toen dacht ik, nou, dan gaan we weer op een heel ander spoor, maar... Dus hoeveel van die miljardairs zijn er wel niet? Ja. Is er, en dan kennen we alleen die, die Buffett. Ja. Die, dan, die doet dan iets aan goede doelen. Dus die heeft er zelf al iets van 100 miljoen overgehouden. De rest geeft hij elke keer weg. Ja. Dan denk ik, nou oké, okay, dat is er dan één. Maar hoeveel hebben we er daar niet van? Ja. Die, die gewoon letterlijk de honger in de wereld... Gewoon, nou, al was het maar voor een jaar. Dat die mensen allemaal een jaartje te eten hebben is ja. niemand die dat doet. En in de geschiedenis niemand die dat ooit gedaan heeft. Dan moet daar toch ook ergens iets zitten dat dat niet te doen is ofzo. Of dat die mensen gewoon alleen maar zo rijk kunnen worden. Omdat ze dat stukje missen. Omdat ze niet denken, nou ik kan ook wel iets anders met dat geld doen. Misschien is dat gewoon de enige reden waarom ze zo rijk worden. Omdat ze denken, nou dat is allemaal voor mij. Pik in, het is winter. Is het is winter. Ja. Ja, ik, denk, ik denk dus... Ik heb zo'n soort matahari Hari-fantasie... Dat je, dat je een soort... op de een of andere manier... een, een persoon heel dichtbij... dat soort miljonairs krijgt... <laughs> en die ze dan gaat therapiëren... <laughs> waardoor ze gelukkig worden... en zich realiseren. En al het geld weggeven. Ja. Dat, ze, dat, dat dit niet de manier is. Niet alleen, al het ik... niet alleen al het geld weggeven... maar ook zorgen dat er regelgeving ja, komt... Ja. waardoor het niet meer kan... en niet meer mag. Ja. ja, want Musk heeft behalve heel veel geld... ook heel veel macht. ja, ja. Dat, Misschien is dat nog wel het meest... Bela meer, meer belangrijk eigenlijk... die invloed die hij daarin heeft. Ja... Nou ja, bijvoorbeeld zoals dat met Twitter, uh, dat hij dat nu opgekocht heeft. En uh, ik was zelf best actief op Twitter, niet heel... Ik was maar een klein, klein accountje, maar... Nou, je had ook best wel wat volgers, toch? Ja, 700 of zo. Ja. Maar uh, ja, maar goed, dat betekent ook niet, niet iedereen zit er ook actief op, hè? Nee. En, nee. Um, maar dus uh, toen, toen ben ik uh, gaan proberen naar Mastodon te gaan... Oh. En um, uh, nou, ten eerste, dan kom je dus maar een veel kleiner aantal mensen weer uh, terug uh, tegen daar. Dus dat zijn dan veertig of zo nu. Maar um, wat nog veel vervelender is dat, uh, oh ja, het lag ook een tijdje eraf. Want uh, zo'n server, uh, nou, het blijkt dus, de, als het moet opschalen, dus ook een soort logaritmische toestand, uh, als dus zoveel mensen naar zo'n klein. Dat zal allemaal door ja, zijn allemaal kleine servers, ja, door, ja, door gewoon mensen zelf ja. uh, ge gehoste servers. En dan uh, je krijgt een soort ontploffing van een aantal uh, interacties, waardoor die servers, die kleine servers, dus allemaal omvallen. Eigenlijk. Dus mijn server die uh, zat ook helemaal vast. <laughs> dat is ook al meteen <laughs> niks meer. En <laughs> heel teleurstellend. Maar nog los daarvan hoe zo'n server dan werkt of dat hij dus niet doet. Um, ja, dat is dan toch weer zo anders. En um, ja, dan daar zat ik bij mijn moeder in de kranten te krijgen, want ik heb dus geen krant, maar zij heeft wel uh, kranten. En dan zie je, oh ja, die zit op Twitter en die zit op Twitter. En dan realiseer je dat, dat Twitter is zo'n uh, instituut inmiddels geworden, dat je daar ook niet zomaar vanaf bent, nee. zeg maar. Dat, dat gaat gewoon uh, door. Ja. Ondanks dat zo'n Musk dat gekocht heeft, zeg maar. Ondanks nou, dat er heel veel protesten zijn. En, en uh, iedereen, tussen aanhalingstekens iedereen, overstapte naar Mastodon. Ja. Maar dat was eigenlijk helemaal iedereen. niet zo. is helemaal niet iedereen. Nee. Het is gewoon business nee. as usual op ja. Twitter. Behalve met de uh, hele dubieuze figuur nu aan het roer. Ja. Dus, um, en heel veel accounts die er weer uh, toegelaten zijn. Die dat. er allemaal afgeschopt waren. Ja, dat. Ja. Dus euh, nou, ik denk dat we kunnen concluderen dat we gewoon genoeg reden hebben om depressief te zijn. Ja, de, de, we kunnen het er in ieder geval ver... genoeg bedenken. Ja. <laughs> ja, absoluut. Het, wordt, uh, het is allemaal niet zo simpel oplosbaar. Nee. nee. Nou, maar zo begonnen we. Vrij depressief. Ja. Zit je er nog zo in? Nou, we hebben al nou zoveel geneesen. andere dingen gehad. <laughs> is het nou nog niet weg is het nou nog niet weg, nee precies nou moet het... is het nou eens een keer afgelopen ja, met dat Rejank. Nee. Ja. nee nee, maar serieus we zitten nu, wat is het? twee uur, anderhalf uur later dus ja. wat uh, ik, ik, ik, ik verwacht serieus niet dat je zegt nu, ja nee, ik voel me hartstikke goed maar ik heb je niet meer, uh, het huilen was maar het begin alleen een beetje, ja het viel mee hè ja, viel mee ja. Um... Ben je blij dat je, je in ieder geval je verhaal hebt kunnen vertellen? Ik vond het een heel leuk gesprek. Ja, dat vond ik ook, sowieso. En um, ik denk, oh ja, oh ja, oh ja. Er zijn toch wel veel dingen uh, die mij bezig hebben gehouden eigenlijk de afgelopen tijd. En uh, ook wel mooie dingen. Dus... Um... Ik weet het niet verder. <laughs> het is ook, ook een antwoord, dat je het niet weet. Nee, ik weet het niet. Um... Hoe ga je zo meteen naar huis? Wat ga je zo meteen doen nog? Heb je nog iets gepland vandaag? Of denk je er, er is toch nog maar een beetje rust neemt? Uh, nee, ik weet het niet. Ik heb nog niks gepland. Nee. Even op mijn telefoon kijken wat er gebeurt in de wereld, denk ik. Zoiets? Ja, toch maar weer wel proberen. Ja. <laughs> nou ja, en dan zeg ik in de wereld, maar dan bedoel ik in mijn wereld. In jouw bubbel. In ja. mijn bubbel, ja. ja. Dus. Heb je wel alles verteld wat je wilde vertellen? Um, Want nou, dat, lijkt dat me ook is wel lastig. grappig. Oh. Nee, dat is wel grappig. Ik zat te bedenken: van uh, toen ik jou uh, dat berichtje schreef, ik kon dat niet meer terugvinden. Ik, dus ik weet niet meer precies. Wat ik jou heb geschreven, maar ik had echt zo'n heel enthousiast verhaal volgens mij over dat... Oh ja, wat er allemaal mis was in de GGZ en dat we het daarover moesten hebben. Oh zo, ja, zoiets. ja, dat, was dat is, het het staat me ook nog wel bij. Ja. Ja. Ja. Nou, we hebben nog. Als je, uh, ja. We... Nou ja, dus dat is wel denk ik... Als er is... nog iets wat je wil vertellen, kom maar door. Nou ja, dus dat is het stuk denk ik van... Uh, kijk, jij hebt aan dat CGT dan... Uh, veel gehad. Nou, veel niet. Uh, wel ja, wat, als enige iets. Als enige iets ja, aan gehad. Dat moet, dat zo is die meer. Ja, nee, dus uh, wat ik heel jammer vind, waar ik de dingen waar ik veel aan gehad heb. Nou, ten eerste, um, uh, het begint al met dat hele diagnoseproces. Wat dus volgens mij gewoon overboord moet, want het gaat om het gesprek. Dus ik denk dat je moet, uh, de zaak uh, veel meer inrichten op uh, gewoon het ontmoeten van de mens... waar die is... en... Um, uh, en daarin... Uh, denk ik dat het ook heel erg belangrijk is... dat mensen um, autonomie hebben... en keuze hebben... en dat je dus... Uh, uh, met wie... en wat zou je zelf willen? Dat dat eigenlijk leidend wordt... in het proces. Ja. En... Uh, in de behandeling. En, en wat heb je zelf nodig? En dat, uh, of wat wil je vertellen? En, en dat, dat krijgt nu heel weinig ruimte. Door de manier waarop het georganiseerd is. Met die diagnose-behandelcombinaties En een ja, soort uh, fabrieksmatige aanpak eigenlijk. Terwijl ja, er zit gewoon een persoon tegenover ja, je. Het is niet... En het gaat erom dat die persoon weer in de drivers het gevoel heeft van controle. Wat Precies. jij ook al zei. Ja. En wat heeft die persoon nodig? En laten we er eens van uitgaan dat dat voor elke persoon anders is. En dat je dat samen gaat en dat je daarin uh, degene ondersteunt. Maar uh, dat degene daarin toch de baas uh, weer moet zien te worden. Wat vind je ervan? Schiet me opeens te binnen. Wat vind jij daarvan? Um, ik had toen ik uh, de eerste keer bij een psycholoog zat... had ik heel erg, tenminste voordat ik daar naartoe ging... heel erg het idee, oké, okay, ik krijg nu tips, uh, adviezen... Van, nou Rob, als je het sowieso doet, dan gaat het een stuk beter. En dan, dan had ik echt positief. Uh, positieve... Gaat er ja, iets ja, aan ja, ja. een soort pil. Maar dan... soort van, ja. Ja. Soort, een ja, een ja. soort van, ja. Een oplossing, een soort van. Een tip, een advies. Ja, ja. Nou, dat... Uh, misschien hoor je het al bij... Ja, dat zat er niet in. Zit er niet in. Nee, er kwam geen advies dat uit. Komt totaal niet eruit. En ik vind het echt... Dat vind ik echt... en Dat vind ik steeds meer... Uh, ...makken van de GGZ dat er... ...waarom niet? Ja. Ze weten best wel... Uh, uh, ...het hoeft niet... ...ik snap heus wel dat je niet in een uur iemand kan zien... ...en dan kan zeggen, nou, dit is je probleem... Ja. ...ga lekker naar huis, dit zijn de tips... ...en dan zie ik je over twee ja. weken weer in het opgelost. Ja. opgelost. Ja. Maar uh, dingen als bewegen... Hè, ...als je dat niet doet... ...een dieet, als je, als je uh, ja. alleen maar hele slechte dingen... ...naar binnen zit te werken... Ja. ...je kan best kleine tips aan mensen meegeven... ...zodat je als je naar buiten loopt denkt... Nou, ...oké, okay, daar kan ik wel even iets mee... ...iets ja. concreets om ja. die ellende waar ik nu mee zit... Nou, te tackelen op, ja. een, op een korte termijn. Ja. Viel mij heel erg tegen dat dat ja. dus niet gebeurt. Ja. Terwijl ik denk dat kan wel. Ja. Ja. Ja. Um... Maar. Nou. <laughs> Hoor ik een maar. Nou, bij mij, kijk, als ik me heel slecht voel, dan zit ik echt niet te wachten op praktische tips. Bij mij is het... gaat het echt altijd. Niet? Nee. Ja. Want die kan ik zelf wel. Um... Ja, nu inmiddels. Maar toen niet. Toen, toen ik voor het eerst daar kwam, toen had ik echt geen idee. En als iemand toen mij tegen mij gezegd had... Uh, Wanneer is de laatste keer dat jij, uh, weet ik veel, een rondje hebt gelopen? Had toen een hond. Ja. Het zijn kleine dingetjes. Ik weet zeker dat het geholpen had. Uh, ja, mij niet. Nee, jou rondje niet? Rondje helpen, lopen helpen, helpen okay. mij niet. Oké, okay. Nee, dus um, ik weet niet of het zo simpel is. Ja, voor, voor mij gaat het heel erg over... Uh, ja, uh, toch energie, dat verhaal. En ja, dus waar ik aan denk... Maar goed, dat is persoonlijk... Van dat je meer een soort menu krijgt... van wat voor soort behandelmethoden uh, zijn er allemaal. Wat spreek je aan? En dat, dat daar ook veel meer ruimte voor lichaamswerk... bijvoorbeeld in zou zijn. Ja, dat ben ik met je eens. Uh, dus, dus dat. En maar uh, wat ik ook... Um, kijk, dus als jij zegt dit soort praktische tips... dan denk ik weer, ja... Um, maar hebben mensen daar ruimte voor? En waarom niet hè? om, om nou, dat stel... rondje te gaan lopen? Nou ah, ja, dit is, dat bedoel ik niet per se dat dat voor iedereen goed is... maar ik denk dat je wel tips kan geven na een gesprek met iemand. Ja. Uh, dus als je iemand... Een ja, dat is toch een beetje de taak van een psycholoog... Om een klein beetje te doorronden wie er tegenover je zit. Ja, ja, ja. En dan daarmee een aantal adviezen mee kan geven... Ja, die ja. heel praktisch zijn en die ja, passen ja. natuurlijk bij ja. diegene. Hè? Daar, dat ja, moet ja, ja, dan wel ja. zo zijn. ja. En misschien heb je wel iemand tegenover je zitten die je helemaal niet gebaat is met tips. Dan moet je, je geen tips gaan geven, natuurlijk. Ja. Maar ik, wat mijn punt is, is dat ik er een hoop mensen heb gesproken inmiddels, die dan daar komen om hulp. Dus je wil hulp, je wil gewoon geholpen worden. Ja. En dan ga je vaak naar huis met, het, met een heel plan en een, een toekomstige af. Te afspraken. ingewikkeld. En ja, je ja. wil gewoon eigenlijk naar huis met een hele. Wat natuurlijk Praktisch. niet kan met een hele praktische oplossing. die meteen ja. het probleem oplost. Ja. Nou, dat kan niet. Maar misschien kun je alvast. Ja, nee, dat zie ik ook wel. Dat ben ik wel met jou eens. Um, en dat is dan, uh, uh, sluit een beetje aan bij een van de dingen. Kom ik weer in die oplossingsruimte. van uh, dat uh, nu therapie vaak. Uh, probleemgericht is. Dus je gaat eerst definiëren wat het probleem is vanuit het idee. Hè, dat is de basis van onze huidige wetenschap paradigma eigenlijk. Van je moet eerst helemaal het probleem in kaart brengen, want van daaruit komt de oplossing. Dat is de basisgedachte. Ja. Ja. Terwijl als je kijkt naar um, de solutions-focused therapy, um, ga je vanuit dat de oplossingsruimte en de probleemruimte eigenlijk niet per se met elkaar iets te maken hebben. Nee. Dat die los van elkaar bestaan. En uh, dus in dat, uh, die vorm van therapie ga je gewoon de uh, radicale acceptatie van de uh, persoon tegenover je, ga je gewoon luisteren en volledig ja, accepteren wat het maar is en horen wat diegene te zeggen heeft. En dan ga je vragen van, en als het morgen nou beter was, hè, dat is dan de miracle question, als jouw probleem waarmee je hier binnenkomt morgen nou opgelost zou zijn, waar zou je dat aan merken? Hoe zou je anders wakker worden, dit. Nou, en dat is een manier om... zeg maar, de oplossingsruimte van die persoon... Ja. Uh, te ontgrendelen, zeg ja. maar. Om die op te zoeken. Maar dat is dus een heel andere manier van denken... Uh, dan wat nu te doen gebruikelijk is. En dat sluit wel aan bij wat jij zegt. Van, ja, gewoon... Uh, dus ik vertaalde, nou, wat is... nou, één dingetje wat je kan doen... Ja. om je beter te voelen. Ja. ja, exact. Nu. Ja, nu, precies. Als ik zo meteen naar buiten loop... wat kan ik dan doen om me beter te voelen? ja. ja. En dat is uh, aan de ene kant heel krachtig, maar aan de andere kant uh, denk ik dat het alleen maar werkt als diegene ook, het gaat ook om het ruimte geven aan, en daarvoor kom je bij zo'n psycholoog, aan wat er in jou leeft en wat er in jou speelt. Want dat zit, daar zit nu een blok op, op de een of andere manier. Want je, mensen, je bent al tot nu toe gekomen in je leven. Je hebt heel veel in huis aan capaciteiten en aan oplossingstechnieken, zeg maar. Dus soms gaat het niet om het oplossen, maar het gaat om het erkennen waar je zit. En het dat helemaal, ja. helemaal ruimte geven. En dat is, uh, uh, denk ik, het ei van Columbus. Hoe doe je dat? Dus dat is één. En een ander ding is van... en dan kom ik toch weer bij dat activisme en dat hoeft niet... Iedereen hoeft klimaatactie, daar gaat het niet om. Maar um, uh, veel van de problemen waar mensen tegenaan lopen. Mensen hebben gewoon geldgebrek, of ze hebben geen woning, of ze hebben uh, uh, weet ik veel. Uh geen doel in hun leven, want ze hebben wel een baan, maar het slaat nergens op. Ze zijn dozen aan het schuiven. Letterlijk. Want ze, zitten, ze zijn degene die ervoor zorgen dat jouw bestelling van bol morgen op de mat ligt. Wie heeft gezegd dat ik het morgen wil hebben? Ik wil dat niemand voor mij s'nachts met die ellendige <lacht> ja. magazijnen, dozen daar loopt te werken. Weet je. Het is toch een ramp. Dat we dat elkaar aandoen. Weet je, dat systeem. Dus dat, dat is het probleem met het kapitalisme zoals het nu bestaat, dat mensen gereduceerd worden tot een, een, een commodity, iemand die iets geld opbrengt op een of andere manier. Ja. He, dus, uh, en dat is, uh, vind ik, een probleem van de GGZ. Dat mensen die problemen hebben, mentale problemen, uh, in een hokje met één ander persoon uh, gaan, uh, zij moeten beter gemaakt worden. Terwijl uh, er zijn ook factoren in het systeem. He, en misschien is het meer de kanarie in de kolenmijn, zeg maar. Die personen die daar terechtkomen. Zij zijn een symptoom van wat er niet werkt in onze maatschappij. Vanmorgen weer een berichtje op uh, NOS.nl... dat het weer toegenomen is, mensen met psychische klachten. Ja, dus ja. dat is sinds de corona. En uh, klimaatdepressie is ook een, uh, een reëel probleem... waar ze in de GGZ ook nog volstrekt onvoldoende mee om kunnen gaan. En dan denk ik van... Um, ja, dus... Uh, dat stuk van, en dat is weer terug, kom ik weer terug bij die woede, hè, die we uh, met z'n allen aan het onderdrukken zijn, en je moet maar dat relativeren en zo, mm -hmm. uh, denk van, nee, die woede is ook uh, energie, en het is ook een kracht die je uh, gewoon een, uh, een reden heeft en een doel uh, nodig heeft, zeg maar. Dus dan denk van, dat stuk van, ja, waar ben je nou echt kwaad om? En dat moet je dus niet gaan lopen wegpoetsen in zo'n kamertje, zeg maar even plat. Nee. maar uh, uh, dat uit. Dat moet eruit. Ja. Dus en dan denk ik van daar kan de uh, GGZ ook een rol in spelen om mensen ja eigenlijk te activeren en in, ook in die kracht te zetten van waar ben je dan kwaad om en wat is er dan mis met de wereld? Ga sluit je aan bij een vakbond of een politieke partij of doe iets om die woede niet af te reageren door te gaan boksen of hardlopen... of om het kwijt te raken. Nee, gebruik die woede. Ja. Wat geeft die? Een functie. Want het heeft een functie. Die emotie heeft een functie. He, dus dat is uh, weer terug van... Het uh, uh, is eigenlijk een vorm van appeasement dit He, GGZ. Van, laten we vooral iedereen rustig houden. Geef ze maar drugs. <lacht> <lacht> Weet je En ik denk, nee, we moeten niet rustig. We moeten kwader worden met elkaar. Ja. ja, ja. Ik, als ik je het zou vertellen, dan ben ik het eigenlijk wel helemaal mee eens. Maar als ik, als ik denk, als je dit tegen een psychiater zegt, dan zegt hij, uh, uh, god, hè, je, uh, <lacht> zit je in een manische periode, met al die emoties die eruit moeten. Ja. Nou, nee. Dat, nee. En hoe zit u in uw vel, ja. meneer de psychiater? Ja. En hoe, wat doet u? En dat is het andere stuk. Maar van dat de... is wel echt gewoon hoe het is, hè? Want ik bedoel, ja. als jij daar dit letterlijk vertelt, dan zegt hij echt tegen jou: je zit, dit klinkt als een, een verhoogde borderline. stemming. Je bent een borderline. Borderliners borderliner zijn altijd de mensen ja. die problemen hebben ja. met systemen. Ja, ja, ja. ja. En um, uh, dat is ten dele. Uh, een probleem van uh, borderliner, maar te delen ook een probleem van het systeem. En uh, dat is wel grappig, want ik zeg dan meteen, begin ik u te zeggen... als ik een psychiater tegenover ja. me denk te hebben. Ja. ja, en dat is ook, een, een vind ik, een, uh, nu een... Um, toch problematisch aspect van de GGZ... dat, uh, he, dat die hiërarchische verhouding... dat die behandelaar boven... Die, die zal dat varkentje wel eens even wassen... en het gaan oplossen. He. Ja. Jij komt ook met de verwachting... dat die persoon dat probleem voor jou gaat oplossen. Ja. Terwijl, nee, het werkt veel beter... als je in een gelijkwaardige relatie met elkaar staat. En uh, dat is denk ik nu ook een stuk laaghangend fruit in de GGZ... dat... Uh, uh, alle mensen die daar werken zelf ook open zijn over de dingen waar ze tegen aanlopen en uh, want hoe ziet het leven aan de achterkant van zo'n uh, therapeut er eigenlijk uit en um, want het ik weet gewoon dat er heel veel therapeuten zelf ook het heel erg moeilijk ja, natuurlijk. hebben natuurlijk dit zijn ja, ook gewoon mensen zijn ook gewoon mensen <laughs> en um, dus uh, misschien moeten die therapeuten zelf ook wel kwaader worden over de systemen en hoe die werken. En uh, hoe moeilijk het is om therapeut te worden. Maar ik denk dat die stap heel moeilijk is. Ik denk dat de stap heel moeilijk is om te zitten van... ik ga vanuit mijn hoofd naar wat er in mijn hoofd gebeurt... en wat er, waar ik last van heb. Ja. Naar Het is een systeemfout. Ja. Want dan moet je wel echt overtuigd zijn van het feit dat het een systeemfout is. En dat je daar dus ook dat die klachten aan kan wijden, wijten. Ja. Eh, ja. Ik snap het als je het zo vertelt. Maar ik denk dat het voor ook... Nou, dat, het is ook een beetje je bubbel waar je in zit. Hè? Als je als psycholoog Het is heel niet bedreigend voor ja de status quo. Ja, precies. En als de status quo voor jou functioneert... Dan, heeft dat, uh, dan is dat niet wenselijk. Nee, dan zoek je die oplossing niet in die richting. Dan wil je dat niet in die oplossing zoeken. Nee. En daarom uh, denk ik dat we bij de cliënten en de patiënten moeten beginnen, dus bij deze. <laughs> nou, je hebt het wel heel goed uitgelegd, dus ik, maar ik denk dat ook een hoop mensen dat er echt serieus wel mee eens zijn, hoor. Ja. Dat het ook voor een heel groot gedeelte aan het systeem ligt. Dit, vaar, veel vaak, we is dus inmiddels, uh, geloof ik, 51ste aflevering, deze. Ja. Uh, dit, heel vaak er gehoord, dit. Ja, ja. Dus wie weet, stel je voor dat er toch wat in zit. <laughs> <Denk> <laughs> nou, van... laten we zo hoopvol afsluiten. Dat lijkt mij een hele goede. Ja. Als we afsluiten, als je nog iets te vertellen hebt, dan mag je er Nee hoor, ik was al. We zitten een beetje op twee uur. Een beetje moet plassen. Dat moet ook gebeuren. Het mag ik je dan gewoon heel erg bedanken voor dit gesprek. Ja, heel graag gedaan. Ja, ik hoop dat. Vond maar ik heb toch gezegd, maar ik vond heel sterk dat je er wel gewoon was. Ja, ik kan ook, ik ben niet zo goed de complimentjes ontvangen. Dankjewel. Dankjewel. Ja, daar zat ik op te wachten. <laughs> <laughs> nou, uh, nogmaals hartelijk dank voor die ja, ja, heel erg bedankt voor het uh, uitnodigen. En uh, voor, uh, ook voor het komen opdagen vandaag en mij niet afzeggen. <laughs> Met veel plezier gedaan. <laughs> ja. Applaus voor onszelf. <laughs> ja. Yay. Yay. <laughs> en een terecht klein applausje voor Tess, Want het was erg knap om naar een studio te komen en je verhaal te komen vertellen, terwijl je je zo voelt. Um, dankjewel Tis. En tot zover de Praatkamer voor deze week. Heb je behoefte aan professionele hulp? Neem dan contact op met je huisarts. En wil je zelf jouw verhaal vertellen? Ga dan naar praatkamer.com en meld je aan. En dan spreek ik je heel graag snel. Graag tot volgende week. Dan is er weer een nieuwe Praatkamer. Tot dan.